Ho ho ho en welkom in de pillenkast. Mijn naam is Rob Schaap. Vandaag een gesprek met Nadia over bipolair zijn, over ontsnappen uit de kliniek. In Australië over ambities en over. Het VN-verdrag van de handicap en dan artikel 27, wat staat voor gelijke rechten voor mensen met een handicap. En ik zie een handicap, zie ik niet alleen als een fysieke beperking, maar ook als een psychische kwetsbaarheid, is ook een handicap. Nadia. Hartelijk dank. De... Zeg, ik ga het eerst even. nadia? Nadia. Ja. Niet Nadia. Nee. Oké. Okay, nadia. nadia. Nadia. Hartelijk yes. welkom in mijn studiootje. Uh, fijn dat je er bent. Uh, je hebt het nogal druk gehad, denk ik, hè, de afgelopen periode. We hadden het er net al ook even over. Ja, ja het was wel uh, heftig allemaal wat er op mijn pad kwam opeens. En uh, hoe ik dat allemaal moest time managen. Ja, ja, ja wat, voornamelijk dat boek, denk ik, hè, is uh, erg druk geweest. Waar je, je... Nou, kijk, dat boek viel wel mee omdat ik dat allemaal wel had gepland... Van tevoren, hoe of wat. Uh, maar het was meer de TED Talk, uh, de talent night. Wat een beetje <laughs> Ja, het <is laughs> overwachts veel Je uh, op me afkwam op dat moment. En, uh, want ik ben wel van het voorbereiden. Dus mijn boek zelf had ik alles al voorbereid. Mijn social media plan en uh, hoe ik het ging uitgeven. Maar de TED Talk, ja, opeens interviews en alles eromheen. Dat... dat uh... Ja. Dat zag ik niet aankomen. Nee, hè? Hoe nee, nee. kom je terechtgekomen bij die TED-TAC? Um, nou ja, je kon je opgeven via de website. Van, uh, omdat ted Talk vind ik gewoon uh, heel interessant om zelf al naar te kijken. Al jaren. Dus uh, ik zag dat je voor ted Talk Amsterdam Talent Night je kon opgeven. En toen dacht ik zelf... Nou ja, in aanloop op mijn boek is het wel ook wel een goede set om te doen. En ik wil mijn verhaal gewoon uh, kwijt. Omdat ik vind nu tijdens de coronatijden dat er... Uh, dat er meer aandacht aan wordt besteed ook aan mental health, dus toen dacht ik van, nou dan kan ik uh, nog meer aandacht aan geven aan wat een bipolaire is nou inhoudt. Nou, uh... ja, daar ging je je TED -talk ook over? Ja, met TED Talk ging uh, voor het eerst uh, dat ik uh, onstage ging vertellen over mijn psychose uh, die ik in 2009 heb gehad. En uh, met TED -talk ging ook over Kanye West, mm. uh, uh, over wat ja alle commentaar wat er werd gegeven op zijn uh zeggen, dat zijn speech tijdens zijn aankondiging dat hij president ging worden. Ja, ja, ja. Hoe boos ik daarom werd eigenlijk. Omdat ik, ja, ik werd gewoon boos om de manier waarop mensen reageerden op social media. Dat ik dacht van, hoe kan je zo harteloos zijn en gevoelloos? Ja, dus, even voor de mensen die het niet weten, maar hij was toen tijdens zo'n bijeenkomst. Bedoel je ook wat ik Ja, dat hij ging die... schreeuwen dat hij zijn eigen dochter bijna Precies. had vermoord. En ik herkende gewoon heel veel signalen. Dat ik dacht van, omdat ik kan jij ook volgen al... Nou ja, sinds het begin van zijn carrière. En uh, ja, ze zeggen natuurlijk van... Nou, is hij wel bipolair? Is hij niet bipolair? Terwijl hij zelf in de David Letterman Show heeft aangegeven dat hij bipolair dat is. is ja. en, uh, en dat hij uh, ook psychotisch daarbij kan worden. Nou, hij is in 2016 is ook uh, gedwongen opgenomen geweest. En, uh, hij heeft er ook zelfs een album gemaakt. Dat, uh, ja, uh, I, I Being being bipolar. Oh, yeah. It's awesome. It's awesome. <laughs> ja, ja, ja. mooi album. Ja, vind ik zelf dan. Dus, uh, ja, dus tijdens mijn, tijdens mijn TED-talk wilde ik gewoon en aandacht besteden aan, aan, aan, uh, aan hoe mensen met elkaar omgaan nog steeds op social media. Dus hoe, nou ja, dat er nog steeds zo'n stigma is rondom uh, een bipolaire stoornis of überhaupt een psychische kwetsbaarheid ja. wereldwijd. En uh, om het persoonlijk te maken deelde ik ook mijn eigen verhaal daarbij en uh, gaf ik als tip dat je gewoon... Ja, meer kan glimlachen naar elkaar toe op straat. En meer lief kan zijn naar elkaar toe. En daar ging mijn ted ook eigenlijk over de eerste keer tijdens Talent Night. Dat is, een, go het is ook zo, zo een goede tip in deze corona Ja, want weer. Ik, ik voel me echt beter als ik op straat loop. En ik word meestal eigenlijk een glimlach van een ouder iemand. Oh. Dan, oude mannen. Ja, van oude mannen <laughs> of oude vrouwtjes. Want dat is een beetje van vroeger toch? Dat je elkaar groet op straat. Ja, ja, ja. klopt. En dat je gewoon die glimlach automatisch geeft. Ook oké je elkaar niet. Tegenwoordig... Uh... Oordel in, langs elkaar in. Precies, lekker individualistisch. Maar als jij dat doet, voel je je wel beter? Als je ochtends gewoon op straat loopt en je lacht naar iemand... Hallo, goeiemorgen. Ja, of ik ontvang het, ja. ja, Zeker, ik voel me daar echt wel beter bij. En ik, ja, ik weet niet. En dat was mijn eerste tetto. En tijdens mijn tweede tetto breidde ik het een beetje uit... dat ik op werk een collega had die elke dag glimlacht... en die gaf mij echt zo'n vertrouwd gevoel... dat ik ook echt naar haar op een gegeven moment... open durfde te zijn over mijn bipolaire stoornis omdat ik denk dat je echt wel veel bereikt met de glimlach. Dat het zo simpel mooi. kan zijn. Dat is ja. mooi. En uh, uh, wat is er gebeurd na die uh, TED-talk? Want ik heb Ja, wat nou, was het ja. dus. Ja. Nou ja, ik bleek hem Want gewonnen te hebben. Toen had je een te leuke TED-talk ja, gemaakt ja. en toen... Ja, dus het was een talent night. Dus we waren met z'n tienen. Dus uh, uh, die had ik gewonnen. En uh, mijn... Uh, hoe noem je dat? Wat ik had gewonnen was dat ik TED-talk opnieuw mocht doen. Uh, voor de Amsterdam TED-talk. En... Een, ...een mentorship van Nationale Nederlanden. En dat mag ik dan zelf inrichten... ...hoe ik dat wil. Dus toen moest ik weer ontsteed staan. <laughs> maar da, daar kreeg ik dus... ...een PR-bureau bij en een stylist. Oh ja. ja? het was ah, helemaal cool. chique. <laughs> dus, um, maar ja... ...toen werd ik geïnterviewd door hoe, hoe en... eng is dat dan? Want dan, dan moet je voor de tweede keer... ...en dan denk je, nou ik heb het best wel goed gedaan de eerste keer. krijg je allemaal hulp de tweede keer. Ja, maar ik zou daar een tipje. En ja, moet zo ja stylen. Nou, en... ik mocht wel mijn eigen... TED Talk schrijven weer. Dus, en ja, dat, dat moet ik ook wel echt, want ik wil wel ja, mijn eigen verhaal kunnen vertellen. Precies. En ik wist al wat ik wilde, want ik wilde niet weer hetzelfde verhaal vertellen. En um, ik had toevallig via, ik ben vrijwilliger bij Plus Minus, bij de patiëntvereniging. Voor mensen met de bipolaire stoornis. Ja, voor ja. mensen met bipolaire stoornis. En toevallig had ik een um, cursus effectief presenteren van Thijs Rovers uh, twee weken voor die TED Talk. En dat was zo handig, want hij leerde mij echt... Tijdens die eerste TED Talk brak ik een beetje, werd ik emotioneel. En tijdens die cursus leerde hij mij echt van... Het is oké okay om te breken, want het is ook iets heel kwetsbaars wat je ja. vertelt. Ja. Maar herpak jezelf en uh, sta er echt. En, uh, dus dat was heel behulpzaam. En ik kreeg een coach van uh, TED Talk zelf die mij hielp met uh, het herschrijven... en waar ik om moest letten tijdens spreken. Dus ja, de tweede keer ging echt goed. En ik stond ook echt... Ik vond het ook echt leuk om te doen. Terwijl de eerste keer wilde ik echt gelijk weglopen. Toen zei ze... Dus, ja, kom even terug. Want je moet nog even... Een vraag van de jury beantwoorden. Dus... Ik vond het niet spannend. Het is het wel een dingetje. opgenomen Nee, ja. Het viel wel mee. Ik had de eerste... Het weekend voordat ik die TED had, had ik helemaal geen zin erin. En ik zat echt, ik wilde alleen maar in mijn bed liggen en ik, had, ik, ik wilde het helemaal niet. Ik had er echt geen zin in omdat ik het maar niet uit mijn hoofd kreeg. Ik probeerde te oefenen, maar ik zat mezelf, ik was zo hard naar mezelf toe dat het gewoon niet lukte. En mm -hmm. dan, dan ja, toen dacht ik: Weet je wat, laat maar, ik, ik zie het wel. En toen had ik die maandag coaching gekregen en dat, dat gaf me echt weer die motivatie van uh, ik moest het voor hem gaan doen. En hij zegt: Kijk maar wat je kan. En toen zei hij van... Ja, lekker dit wordt hem. Oeps, daarin je zelf weer. En toen zei hij ook van... Dit is ook veel meer in jouw straatje. Want mm. mijn tweede TED-talk ging over... Uh, over uh, het VN-verdrag van de handicap... en dan artikel 27... wat staat voor gelijke rechten... voor mensen met een handicap. De, en ik zie een handicap... zie ik niet alleen als een fysieke beperking... maar ook als een psychische kwetsbaarheid... is ook een handicap. En dat wordt nogal onderschat in de maatschappij... dat mensen als ze het hebben over VN-verdrag van de handicap... hebben ze het meestal over fysieke beperking. Terwijl ja, het ook over gaat... drem drempels in een gebouw. Uh... Precies, ja. terwijl het ook gaat over iemand aannemen... met een psychische kwetsbaarheid. Uh, dus mijn TED-talk ging over... Nou ja, 3 december was eigenlijk, is de dag van de handicap uh, voor mensen met een handicap. En 2 december was mijn TED-talk. Dus mm. ik had mijn TED-talk zo ingericht dat ik het echt had over die artikel 27. Slim, goede timing. Ja. ja. <laughs> en ook omdat ik jurist ben, heb ik ook echt dat artikel aangehaald en geanalyseerd. En de, college, uh, de, de rapporten van het College van de Rechten van de Mens... die aangeeft dat sinds 2012... 12, ...de arbeidsmarkt nog steeds gewoon shit is, zeg maar. Dus uh, dat er echt veel veranderd moet worden. En dat heb ik ook weer mijn persoonlijk verhaal verteld... ...omdat ik zelf ook in de ziektewet heb gezeten... ...door mijn bipolaire stoornis. Zelf ook bang was om weer te gaan solliciteren. En eigenlijk, ik ben universitair afgestudeerd... ...maar ik had eigenlijk al de hoop opgegeven... ...dat ik ook een baan zou vinden op universitair niveau. En, uh... Waarom? Lukte dat niet? Nee, ja, ik, was, ik uh, na me, nadat ik was afgestudeerd of tijdens mijn studie... ...was ik al begonnen bij een advocatenkantoor. Want ik wilde heel graag advocaat worden al sinds kleins af aan. Maar die werkdruk en uh, collega's en, en uh, de manier van werken bij een advocatenkantoor... ...dat heeft er bij mij voor gezorgd dat ik weer uh, echt in de manier terechtkwam... ...en ook psychotisch werd. Hm. En van daaruit, ik heb dat meestal dat ik van daaruit dan weer in depressie terechtkom. Ja, ja, en, uh, Ja, <laughs> dan val je keihard... En ik was natuurlijk... Ik, ik zat niet aan de medicatie. Ik was een beetje eigenwijs. Wist je toen al wel dat je bipolair was? Ja. Oké. Okay. Maar Komt precies ik, wanneer ik, weet je ik, dat? Ik kende het niet hoor. Uh, of uh, 2009 is het bij mij. Uh, tijdens, uh, tijdens mijn eerste psychose hebben ze het gediagnosticeerd. Wat gebeurde er? Laten we eens teruggaan naar de eerste ja. keer dan. Wat, wat gebeurde er toen die eerste keer? Nee, nou, ja, was... je meteen psychotisch zei je? Uh, je werd meteen psychotisch, zei je? Nou ja, ik wist toen niet dat ik bipolair was toen het bij mij gebeurde. Oké. Okay. Dus ik was... Uh, ik zou gaan uh, stage lopen in Melbourne, Australië... bij een vrouwenrechtenorganisatie. Voor mijn afstudeerstage. Dan zou ik, een, uh, zou ik een onderzoek doen naar vrouwenhandel... van Thailand naar Australië... in vergelijking met uh, Oost-Europa naar Nederland. Dus ja, ik ging daar echt uh, helemaal blij heen. En uh, ik zou daar bij mijn oom wonen. Die, uh, daar, het broertje van mijn moeder die woont daar. Dus uh, dan zou ik bij hem logeren. Nou, super... Uh, cool avontuur. Hoe super oud was je had Superveel zin in. 22. Hm. Dus dat is wel ook een beetje een backpack-achtig avontuur... wat ja, ook wel meer ik mensen die op die echt gewoon, uh, Ja, ik dacht ja. stage lopen en dan nog even blijven hangen. En gewoon uh, chillen. Ja, ik, ik had altijd iets met Australië. Omdat, ik weet niet, ze hebben iets nostalgisch, zeg maar. Ook de gebouwen... Mensen lopen daar allemaal nog op Dr. Martens. Voordat het een hype werd, zeg maar. Ben je de, was je er al eerder geweest? Was het de eerste nee, keer? het was de eerste ja. keer waar ik uh, iets trok me aan, aan Australië. Ik wilde er altijd al heen. Al vanaf dat ik echt uh, jong of zo... Ja, vanaf kleins af aan ook weer een droom. Maar wat zie je dan bij, als je je ogen dicht deed... De stranden van Australië. Zo, ja, het mooie dier, en de, en de, de mensen kankeroes. leken me echt zo... Nou, down to earth, okay. weet je wel? Gewoon super relaxed. Ja, het zijn ze ook wel, volgens mij. Ja, toch? Ja, ja, ja ik ben er uh, Ja, ik kan niet zeggen... Want ik wilde nog een keertje terug heen gaan. En dit keer goed. Want wat er bij mij gebeurde was dat ik na een week. Nou ja, de eerste week was ik al. Ik sliep heel weinig. Ik was super uh, actief. Ik was vet veel aan het schrijven. En. Uh, nou ja, blijkbaar achteraf gezien hè, was ik al manisch aan het worden. <lacht> en toen. Uh, en toen na een week. toen brak ik in bij de buren opeens. Uh, slaap. Ah, <lacht> ja, dus ja, toen. Denk ik dat ik al psychotisch was. Denk ze, je. Ja. <laughs> dus um, ja, en toen... Oh, daar... bizar zeg. Dus ja, je zat, maar wat, je zat daar in een huis bij je, bij je oom? Ja, dus. bij mijn oom en zijn vrouw. En lekker gewoon aan het schrijven. Ja, niet slapen natuurlijk niet veel. Niet slapen. Nee, nee. Super hyper... Toen... Ik voelde me super gelukkig. Maar wat gebeurde er dan ik op, op die bezig... avond? Dat je, ik, ik, ik, ga, ik moet bij de buren zijn. Ja, ik moet bij de buren zijn, ik moet daar een biertje <laughs> pakken, dat had ik in mijn hoofd. Okay. En toen. Uh... Kijk, er zijn ook delen weg. Dat ik, dat ik niet, dan, dan weet ik weer dat ik bij een tankstation stond. En dat ik daar een Vitamin Water had gehad met de fiets ja, ja. En, toen en waarom dan? Weet je nog waarom? gewoon ja, dat voor waren de opdrachten de spanning? die ik oh, okay. kreeg. Oh, ja. Ik moest die opdrachten ja. uitvoeren. Dat waren echt opdrachten die in mijn hoofd kwamen van je moet dit doen. Je moet nu naar het tankstation. Een... Je moet nu naar het tankstation, je moet vitamin water pakken en wegrennen en op de fiets stappen. En toen kwam ik weer aan bij het huis van mijn oom en toen stond de politie te wachten... Nou, toen werd ik super agressief. Want? De, die hadden... De, de, de, de, de, de, de, de buurman, de buurman, die moest oh, dan ook de politie bellen. Wat een flauwe buurman. Ja, ik heb toch niks gejat van je. Ja, nee. Dus die moest de buurman bellen, of die moest de politie bellen. Maar ik werd heel agressief, dus uh, ik begon echt uh, tegen die politieagenten in te slaan. En uh, ja, totdat ze op de grond lag. En uh, ah. ja, dat was heel heftig. <laughs> meegenomen naar het politiebureau. Toen begon ik me daar helemaal uit te kleden en te schreeuwen dat ik iedereen zou vermoorden. Ja, en toen, uh, en toen hebben ze me weet, dus... Maar even, dit, dit weet je allemaal nog ja, dus. Ja, maar de artsen zeggen ook die zeggen ook van dat jij nog zoveel weet. Ja, meestal en... ben je dat kwijt, toch? Dus ja, ook, uh... en ik ben ook wel delen kwijt, maar heel veel weet ik nog ook dat ik, uh, dat ik van mezelf moest ik een rivier inspringen omdat ik bang ben van haaien. Dus dan moest ik overwinnen en uh, ik dacht dat ik mijn zusje was. Ja, want ik ben 48 uur vermist geweest voor mijn familie. In die tijd. Ook nog. Ja. Dus je bent uh, behalve naar Tanzania ook nog naar een heleboel andere plekken geweest. Ja, ja. Ik heb heel Melbourne wel gezien. Ik heb gewoon een tour <laughs> gedaan. Mensen gaan een half jaar reis iets doen. Reuze dat proberen te starten. Ja, het was echt een echt groot feest. Ja. <laughs> ja, dus en toen. Uh, uh, werd weer de politie geweld. <laughs> <laughs> nu, nu, dit keer door iemand van... Maar wacht een, even, want wat, je zat eerst nog op het politiebureau met je kleren maar uit. Maar ze en... hebben mij dus weer vrijgelaten. Uh, maar, maar niet... Uh, hoe dan? Ja, wat, de, maar niet bij mijn ooms huis. Ze zeiden tegen mijn oom, maar mijn oom die werd wakker uh, van het geluid. En die, die zei tegen de politie van ja, ik neem er wel mee en zei nee, ze moet echt mee naar het bureau. Maar morgen mag je, er, mag je er bezoeken. Ze moet nu mee naar het bureau, morgen mag je er bezoeken. Mm -hmm. Dus mijn oom die denkt, oké, okay, dus morgen mag ik naar het bureau en dan krijg ik mijn, mijn nichtje weer terug. Ja. Maar dat, dat is dus niet gebeurd, want ze hebben mij gewoon weer uh, vrijgelaten, om het zo maar te zeggen. Maar, maar hoe dan? Gewoon de deur uitgezet? Nee, gewoon met de auto. Oh. En ik dacht, ze brengen, nou, dat dacht ik niet. Maar achteraf denk ik van, waarom hebben ze me niet naar mijn oom gebracht? Ja, naar je huis. Zeg maar. Ja, en gewoon bij hem aangebeld van, hier is je nichtje weer. Maar ik werd, in middel of nowhere, ja, werd ik uit de Echt? auto gezet. Dat is en bizar. toen ben ik dus, toen is mijn uh, tour. Uh, Melbourne Tour begonnen, zeg maar. Oh. Toen ben ik echt alle stem in mijn hoofd... Uh, of stem was het meer. Het was één uh, stem, was mijn kinderstem. Die ben ik toen op commando gaan... Uh, uh, uitvoeren, al die opdrachten die ik uh, kreeg. En wat, weet, weet je daar ook nog wat van? Wat die kinderstem zei? Behalve nou, dat ja, je daar een moest om... Ja, ja, ja ik te moest trekken. een trein starten. Een trein. Dus ik was naar het treinstation gelopen. En het was dat ik die week daarvoor... Melbourne als zelf aan het ontdekken was. Dus ik was al een beetje bekend in de stad. dat, Maar ook weer niet. Maar ik heb het geluk gehad dat ik wel aan de goede kant van de stad was. Want mm. ik zat in Footscray... Niet een hele goede buurt. En mijn oom zei ook, als jij rechtsaf was geslagen hier... dan, dan zou je echt wel verkracht kunnen worden of iets. Het is echt een hele slechte buurt. Mm. En ze zei je hebt echt geluk gehad dat je linksaf bent gegaan. Om het zo maar te zeggen. Dat je echt richting de stad bent gegaan van Melbourne. En niet in de buurt waar, waar hij woont is dus ben blijven hangen. Het is ook wel gelukkig dat je gewoon niet heel veel andere bizarre dingen hebt gedaan... in die tijd dat de politie je ja, weer die auto heeft ja, gezet. Ja, zeker. En in de dat middel ik, of nou, hè? Ja, ja, en dat ik echt... Uh, uh, ik er heel hard vanaf ben gekomen, zeg maar. Ja, Daar heb ik echt geluk mee gehad. En ook uh, maar ja. je, je bent de trein gestart in toen we, de, ja, uiteindelijk... Hij de niet, jammer, nee. nee. <laughs> <laughs> maar wie, wie weet. Maar gelukkig maar ik ook dat, dat je van alles. Maar dat waren echt dus de ja, dat wat moest, moest het doen. Maar en... toen ging je dus uiteindelijk naar, hoe lang heeft dat geduurd, die, die tour door uh, Melbourne? Ja, dat is dus. Uh, uh, ik, uh, in totaal een, een, een nacht, want ochtends, toen werd ik dus toen ging ik in een hostel alle kamers binnen... ...omdat ik op zoek was naar mijn zusje, maar ik was ook mijn zusje. Dus dat was een beetje raar. En toen heeft die, die receptionist heeft toen de politie en ambulance gebeld. Hmm. En toen dacht ik nog dat ik mijn overgrootmoeder was en dat ik zwanger was. Dat weet ik ook nog. Oh, ja. <laughs> en uh, heel agressief weer. Dus ze hebben me vastgebonden... En toen ja en vanaf dat moment ben ik echt uh, doodgeïnjecteerd dus toen zat hm. ik echt drie dagen uh, vastgebonden aan een bed en toen ik wakker werd was mijn moeder er opeens en mijn oom oh echt ja dus die, maar die is helemaal uit Nederland toen gekomen ja. Wow. ja die is gelijk gekomen toen ze hoorden van Nadia uh, is vermist uh, heeft ze gelijk een vliegtuig gepakt uh, naar Melbourne ja yeah. Dat moet ook een bizarre periode voor je ja. moeder zijn geweest... dan in het vliegtuig ja, denkend moeder, aan... Ja, want ze, maar mijn moeder wist ook niet dat ik al gevonden was... want zij zat in het vliegtuig. Oh, echt? Toen dacht ze nog dat je vermist was. Maar ja. in de hemel. Ja. Dat is stressvol. Ja. ja, en mijn oom die heeft op een gegeven moment... omdat een uh, vriendin uh, van hem... die zei van... misschien moet je alle ziekenhuizen gaan bellen. Misschien dat ze in een ziekenhuis is beland. En heeft ze dat ook gedaan? Ja, want de, de politie die zei gewoon van... nee, we hebben, we hebben er bij je afgezet. Nou, dikke bullshit. Ja. Of, of zou het kunnen dat de politie er wel heeft afgezet Maar je niet meer weet Dat je gewoon meteen bent doorgelopen nee, nee want dat weet ik echt zo scherp nog En als jij als politie mij afzet dan, dan bel je toch aan Ja dan zou je wel even zeker weten dat iemand ook open doet En, en, en binnenlaat. mijn oom die kon ook die hele nacht niet slapen Hij zegt ik was de hele tijd wakker aan het wachten op jou Dus ik weet ook zeker dat Dat als er een politieauto voor de deur staat Dat hij dan gelijk naar buiten zou komen om mij op te halen Of op te pikken ik ja. weet ook gewoon dat het gewoon... Het was gewoon ook een weg in de middle of nowhere... waar ze me hebben afgezet. Dat, dat weet ik gewoon. En ik dacht eerst ook van... Nou, misschien ben ik zo psychotisch dat dat... Dat je dat niet meer weet. Ja, nee. maar toen dacht ik ook van nee... Want als de politie echt zorgzaam was... dan hadden ze mij ook naar het ziekenhuis gebracht... en niet in een celletje... Bijvoorbeeld. Ja. Uh... Ze hadden toch wel kunnen merken... dat er iets met jou had, stond niet aan niet helemaal Arctus goed was. Ik stond daarna te schreeuwen dat ik ze zou vermoorden. Ze dat je denken? dronken was of drugs op had, of? Geen idee wat ze dachten. Geen idee. Dat ze waren ook totaal niet ja, ik word wel agressief als ik uh, psychotisch ben, dat weet ik nu ook. <laughs> maar. Uh, <laughs> <laughs> ik was gewoon niet erg vriendelijk. Maar, nee, nee, nee. maar alsnog, het is een, ik was een jong meisje van 22 die helemaal. Uh, ja, die zit je toch niet in de middle of nowhere? Nee. Uh, uit een auto? Nee. nee bizar. En, maar je moeder, die kwam dus. Door, hoe lang, lang heeft dat dus geduurd, die, die psychose? Totaal? Tot je uh, in het ziekenhuis weken. lag? Oh, toen ik, nee, ik heb echt wel, want uh, dat was ook nog een bijzaak. Ik nam mijn medicaties, spuugde ik uit stiekem. Die je kreeg in het ziekenhuis? Ja, oh. op een gegeven moment gingen ze van je injecties <laughs> over naar tabletten. Maar ik heb zelf heel lang in de zorg gewerkt met dementerende ouderen. Dus ik dacht dat ik daar de zuster was en uh, geen patiënt. Oh, dus uh, ja, ik, uh, ik was lekker alles <laughs> aan het uitspugen. Ik... Maar toen ben je dus in het ziekenhuis weer manisch? Ik, bleef, ik, ben bleef, ik ben het ben gebleven uh, Ik ben er helemaal niet uitgekomen. Jezus. Nee, want alles ging onder mijn tong en dan... Uh, dus en, en hoe lang heeft dat dan geduurd? Voordat je je wel realiseerde van... Oh, waar ben ik in hemelsnaam? Lig ik nou in een ziekenhuis in Australië? Mm, dat heeft wel vijf weken geduurd, denk ik. Ongeveer. Echt? Ja. En heb je vijf weken in het ziekenhuis gelegen ook? Drie weken in het ziekenhuis op gesloten afdeling. Toen mocht ik naar de open afdeling, maar dat ging ook niet zo goed. Uh, en als je ook in je pillen uit, uit? Ja, ja en ik was een zuster en ik ben jurist. Hè, dus ik klaagde dus ook elke week oh. aan. Dus ik schreef <laughs> ook een klachtenbrief elke week. Dat ging door de brievenbus bij Yo. ze. Had ik hoorzitting elke vrijdagochtend. Echt? Ja, want dan was mijn toetje niet goed. Of dan hadden de zusters me mishandeld. <laughs> <laughs> ja, ja, mijn moeder die, werd, hè, die dacht, oh my god. Ja. Maar die... Die, Ja, dat is ook bizar, want die, je moeder is daarbij dus geweest ja, de hele die tijd. Ja, die heeft alles meegemaakt. Maar ja. die heeft niet gezegd, jongen, moet die medicatie niet wat verhoogd worden? Nou, ze hebben ook echt lopen, lopen uh, switchen met mijn medicatie al vaak. Want Omdat heb, ze dacht, het werkt niet, het werkt niet, dat ja, werkt niet. Nee, het niet, niet. nee, ik spuug ze uit en na, na drie weken of zo kwam mijn moeder kwam erachter. Die zei op een gegeven moment, dus uh, je tong eruit en uh, ja, ik heb mijn tong aan. Ze zei, ja doe ze omhoog. En toen zag ze het en toen, dacht ze, ah, en toen heeft ze echt een heel... Want het, het vervelende was dat, was dat ik zo vervelend werd... dat ik elke keer in isolatie werd gezet. Soms vijf dagen achter elkaar. Hmm. En uh, ja, dat, uh, dat werkt natuurlijk ook niet. Dan werd ik alleen maar nog pissiger op de uh, zusters. Van, en mijn moeder werd ook boos. Want die, die, ja. zegt, die zegt ook, dat dit is een straf. Ja. Wat, wat, wat schieten jullie nou mee op om Precies. haar in zo'n celletje te zetten? Dan wordt ja. ze alleen maar uh, uh, nog gekker van om het zomaar te zeggen... Dus, uh, ja ik kan me voorstellen dat je er niet heel erg van kalmeert. Nee. Nee? Ja, ik, ik ben, ben ook ontsnapt twee keer. Oh. Ja. <laughs> Uit de gesloten inrichting. Uit de gesloten inrichting, oh, ja. Shit. Maar ik ben, na drie weken ben ik overgeplaatst naar een gesloten instelling voor jongeren. Maar daar ben ik ook ontsnapt. Maar dat kwam omdat ik <klaar> zelf zo lang in de zorg heb gewerkt. Ja, ik weet hoe die overdracht gaat en ik weet gewoon waar ik op moet letten om gewoon... Uh, ja, weg te snieken. Maar ja, dat duurde ook niet lang. Want ik wist natuurlijk helemaal niet waar ik was. Nee. Uh, dus ik werd door de politie binnen... binnen nee, helemaal nee. niks. En ik had ook iemand meegenomen van de instelling die daar ook zat. Die leek op die gast van Prison Break. Uh... <laughs> <laughs> Hoe heet die? Uh, Winston Miller of zo. Wensworth Miller. Nou, die, ja. die broer van de hoofdrolspeler, zeg maar. Nee, die, die grote... hoofdrolspeler. Oh, de hoofdrolspeler. Ik dacht echt oh, okay. dat hij het was. Oh. Ik dacht echt dat hij het was. Dus ik had met hem een hele ontsnappingsplan geschreven of ge gemaakt en... Uh... Ja, het lukte, even naar buiten rennen. Uh, voor lucht, wat we wisten niet waar we waren. En toen weer terug door de politie. Ja, toen mocht de slangenshow niet zien. Ja. De wat? De, de slangenshow. De... Oh, dus, dus, ja. ja. Maar uiteindelijk, dus, uiteindelijk heb je toen wel die medicatie moeten nemen. toen je moeder ja. erachter kwam: van... Oh, shit, zit het gewoon onder je tong. Ja, mijn moeder nam het. Mijn moeder gaf het me met een lepeljam. Oké, okay, dus en pracht. die is het dus elke keer. Bijgeweest en gezorgd dat je die nam. en wat ja. was dat? Weet je dat nog? Risperdal sowieso, uh, lithium, volgens mij ook. Ja, lithium sowieso, dus lithium. De na, nou, het was helemaal niks, laat ik het zo zeggen. Ja. om je plat te houden, ja, om me rustig te houden, eigenlijk, maar ja, wel plat. Want ik was daarna, was ik weer natuurlijk het tegenovergestelde. Ik wilde heel dag slapen, ja. En uh, dan maar... schiet je ook meteen in een depressie. Uh, achteraf gezien wel, ja. Ik was echt heel erg afhankelijk van mijn moeder. Ik mocht een, een weekendje met verlof. Ik zat helemaal aan mijn moeder vastgekluisterd. Ja, ik kon overal prikkels. Alles was. want me, Ik heb best wel veel familie in Melbourne... en die hadden een barbecue georganiseerd. En ik kon gewoon echt... Uh, niet, nee. Gewoon niet, wat, niet gezellig doen? Of kon je niet nee Ik net kon uit? gewoon niks. Nee, nee. <laughs> ik zat echt aan mijn moeder vast, ja. En, want ik was zo verdoven van de medicatie. Het is gewoon... Uh, je voelt je zo vlak, je bent gewoon niet levend. Kan je, je hè, een moment herinneren in Melbourne dat je dus een beetje er weer een beetje gekalmeerd was dat je dacht wat heb ik eh gedaan? Wat is er gebeurd? Want je was helemaal niet bipolair voor die tijd. Tenminste niet dat jij nee, wist. Nee, nee, dat hebben ze ze dachten eerst schizofreen hm. En toen daar naar bipolair maar ik wist ook helemaal niet wat het was. Dus... Maar wist je wel wat er gebeurt? Dat er wat er gebeurd was, dat dat zeg maar niet helemaal normaal was? Want tot, ja, to, ja, tot die al... tijd heb je er nergens last van gehad. En dan kom je naar Australië en er gebeurt er zoiets. Ja, ja nee. Ik, ik, uh, we, waren echt, we dachten eerst, mijn moeder dacht eerst, misschien komt het wel hij mee. Dat ze, ja, ja. Maar ze zeggen ook, die lange vlucht. Ik had, ik had echt een lange vlucht met een tussenstop in Kuala Lumpur. Dus dat heeft natuurlijk mijn nachtrust verstoord. En uh, ik was dat weekend, daarvoor, nee, dat weekend zelf voordat ik ging vliegen in Engeland. Ik was daar, daarvoor nog in Genève op school, studiereis. Dus ik was ook super druk voordat ik wegging. Dus zij zeggen ook dat het kunnen allemaal triggers zijn geweest om die psychose uit te lokken. En achteraf, ja, ik heb gewoon wel goede hulp gekregen in Melbourne: dat ik een hm. psychiater en een psycholoog kreeg als nazorg. En die mij hebben uitgelegd wat er was gebeurd. En, um, en ik kreeg natuurlijk allemaal boekjes tijdens mijn. Uh, yeah. Ja, patiënt. Patient rights. En, <laughs> <laughs> en ook wat de bipolaire stoornis is. Dus ik ben wel van het lezen en het uh, uitzoeken wat iets is. Dus, uh, en als je dan terugkijkt nu, naar bijvoorbeeld de periode voor je 22e... ...denk je dan dat je ook bijvoorbeeld, hey, als je naar zin, het, het klinkt ook als je een beetje manisch bent... ...voordat je ging naar Australië, dus dat je so. allemaal daar naartoe gaat... ...en daar naartoe en daar naartoe, maar dat, dat was gewoon voor jou een normale staat van zijn. Dat was niet per se ja, manisch. Ja, ik ben altijd wel een beetje... Uh, ...dat ik veel doe, zeg maar. Maar dat... had je dan ook periodes dat je veel deed en toen periodes dat je wat minder deed... ...dus een soort half ja, depressief was, zeg nou ja, maar, als je terugkijkt? Ja, kijk ik terug en dan denk ik van... ...ik heb wel periodes gehad dat ik veel deed... Maar dat de depressiefperiode dus depressiefperiode, ik was wel soms dat ik me heel eenzaam kon voelen uh, toen ik jonger was. Mm -hmm. Maar toen dacht ik van, nou ja, dat zal wel, geen ging gamen, weet je. Ja, ja. Ja. Maar ik, ik, ik ging er niet echt over nadenken, omdat ik niet echt dacht van, oh, hey, misschien is er wat aan de hand of zo. Nee, dat nee. kwam pas toen je in Australië dus helemaal uit je plaat was gekregen. Ja, toen kwam <laughs> we, toen was het. Toen, toen, misschien dat het gewoon goed eruit kwam toen allemaal, ja. ja. En dus... toen terug naar Nederland, uiteindelijk? Ja, ik ben nog wel even in Australië gebleven, want ik wilde echt niet terug naar Nederland. Ik dacht, iedereen gaat me daar voor gek verklaren. Precies, want, want je was natuurlijk met je, met met je, met je afstudieropdracht of was je stage? Want... Ja, ik, ik heb ook nog geprobeerd stage te lopen. Okay. Heb ik één dag volgehouden. En toen zeiden ze van, ga naar huis. Doe maar niet. Nee, doe maar niet. <laughs> <laughs> maar dat is natuurlijk ook wel lastig, want je hebt school nog te doen. Ja, in Nederland. ja, ja. ja. en de artsen zeiden ook, je hersenen zijn zo beschadigd. Dus het, is, het is maar de vraag of je nog kan studeren. En ik zat daar aan zware lithium en risperdal echt best wel lang hoge doses. Ik was ook best wel aangekomen, dus mijn hele zelfbeeld was echt veranderd, want ik ja. was echt van mezelf heel slank, echt dun. En toen opeens kreeg ik rondingen en uh, ik was gewoon een heel ander iemand toen ik terugkwam. En uh, vroeger was ik echt wel bij de hand en echt wel, ja, gewoon echt bij de hand. En dat was gewoon allemaal weg sinds ik terug was. Ik was gewoon heel een nieuw iemand geworden, wat ik helemaal totaal niet fijn vond. En, uh... Vond je dat zelf? Of vonden er mensen die jou kenden ook dat je veranderd was? Behalve dan je uiterlijk. Ja, maar... mijn beste vrienden. Die zeiden, je zit alleen maar te kwijlen. Ja, ik was alleen maar aan het kwijlen. Ik vond mezelf aan het uitstaren. Echt? Ja, ik was echt niks meer. Ik sliep ook echt 19 uur per dag... Ik had toen de tijd ook een vriend, die, die, die uh, soms was ik gewoon uh, zo moe dat ik geen eens kon douchen. Dus dan had hij zo'n stoel gehaald dat hij me kon wassen. Uh, oh ja joh. Ja, het was echt, uh, ik zat echt zwaar aan, uh, aan de medicatie. En was dat ook een depressieve periode? Achteraf, of is dat... ja, ja, ja achteraf. Ja, achteraf zeker, zeker. En ja. kreeg je toen hulp in Nederland toen je hier aankwam weer? Ja, maar, ja. ja, ik kreeg bij GGZ uh, kreeg ik een psycholoog. Want dat was een voorwaarde dat ik terug mocht uit Australië. Want eigenlijk zou mijn nazorg tot september duren. En ik mocht dan eerder naar Nederland. Als ik in Nederland dan wel hulp zoeken mm -hmm. Omdat ik aan de medicaties zat. Dus ik moest natuurlijk ja, wel... Ja, gemonitord uh, worden en zo. Ja. Ja. Dus toen had ik uh, via GGZ tweede lijns psycholoog. Nou, dat ging niet lekker. En ik uh, denk dat ik een zes heb gehad via, in binnen één jaar daar. Cheekie. En dat werkte gewoon voor Daarom, mij niet. Daar klik... ging er weer eentje weg. Oh. En dan kreeg ik weer eentje in een opleiding die ook wegging. En ik kreeg gewoon elke keer weer... Het is niet handig als je net begint aan de traject. Nee, en het was ook gewoon... Het, het ging niet... Ik heb één psycholoog gehad daar... waar ik echt een fijne klik mee had. En die ook echt een signaleringsplan met mij probeerde te maken. Hm. En de rest was het gewoon... Nou, hoe gaat het met je medicatie? <laughs> Tja. En hoe was je dag? En ik dacht van nou, misschien... Moet... Achteraf denk ik, misschien was het handig geweest als ik mijn psychose zou verwerken eerst. Mm -hmm. dat, er werd, dat er wat beter werd uitgelegd hoe ik met mijn kwetsbaarheid zou kunnen omgaan. Of het accepteren of aanvaarden ervan, van de medicatie. Want hoe zet jij het zeg maar zelf tegenover zo'n psycholoog dan? Gewoon een soort van, ja, vertel mij maar. wat. Het, ja, uh... vertel me maar. Ja, ik zat er echt meer van, oké, okay, gewoon uh, dit en dit en dat zeggen. Dan kan ik misschien mijn medicatie afbouwen en dan ben ik er klaar mee. Oh, precies. Dat was je doel. Ja. Gewoon zo snel mogelijk weer vanaf zijn. Ja. Ja. ja, niks te maken hebben met ze. Ik dacht van, ik praat al met mijn vrienden. Of geen uh, psycholoog. Dus nou, dat is gelukt. 2010 afgebouwd. <laughs> <laughs> en ook gewoon studeren. Ik had de afstudiestage bij een advocatenkantoor die eenmanszaak was. Dus dat werkte. Dat ik gewoon een maar op nu een ga je een zat. beetje snel voor me. Want we, zitten, we zaten net nog in een soort van uh, zombie-like staat. Ja, um... maar ik heb in die staat. heb ik wel, heb, heb ik wel mijn studie opgepakt. Echt waar. Ja, ja, want ik had echt goede begeleiding vanuit school. Oh. Ik had een Matrix. die ook mijn uh, Australië had meegemaakt. En het was. Wat ik, moest, wat ik moest doen, was een afstudiescriptie schrijven. Kijk, en schrijven ben ik gewoon, ja, dat is echt mijn ding. Hm. Dus daar ben ik gewoon heel goed in. En het was gewoon. Ook zo van, als je depressief bent, dan schrijf je ook goed. Schrijf ik heel veel. Juist dan schrijf ik heel veel, meestal gedichten om mijn gevoelens eruit uh, te gooien. Omdat ik ben best wel gereserveerd met mijn emoties en gevoelens, maar op schrijven. Met, met schrijven lukt het me. Hm. Dus, uh, dus ik hoefde niet naar les, ik hoefde niet naar college. Dus ik kon het thuis doen in de uren dat het goed, met me, of naar goed ging, dat ik gewoon niet moe was, laat ik het zo zeggen. Ja, precies, dat het kon. Dat het kon. Dus uh, ik heb er wel langer over gedaan. Maar ik heb uiteindelijk wel in 2010 uh, mijn scriptie, want dat was het enige wat ik nog moest doen voor school, mijn scriptie schrijven. En ik kreeg heel veel hulp van de advocaat uh, bij wie ik, want dat was ook een goede vriend van me. Dus uh, daar kreeg ik ook gewoon veel, veel, veel goede begeleiding bij. En dat was denk ik achteraf ook wel mijn redding geweest... om niet in die depressie te blijven hangen. Omdat ik wel een doel voor ogen had. Nou, en als je het gehaald hebt natuurlijk. Scheelt het ook niet als je dan depressief bent? Ja, zeker. Want het was bij mij juist... Ik weet als iemand zegt je kan het niet... dat motiveert mij dan juist om het tegendeel te bewijzen. Dat ik oh ja hoor, jij zegt dat ik het niet kan. Nou, laat maar op. Maar dat komt echt van jongs af aan... dat ik dat op de middelbare school ook altijd te horen kreeg van docenten... Van jij ja, kan beter MAVO gaan doen, want dit is het hoog. Oh, serieus? Ja, zit. Yes. <laughs> een lekker beetje. Ik kan ook een dansdocentopleiding doen. Want je houdt zo van dansen. En ik deed havo VWO. En ja, tuurlijk, ik ben twee keer blijven zitten. Vervolgens volwassen onderwijs. Maar alsnog denk ik van. Vandaaruit, van daaruit, omdat mensen zeiden, ja, je kan het niet. Maar je, even voor, je kan het allemaal wel, ik toch? Ik kan het wel, ja. ja maar dus waar, waarom is het niet gelukt op de middelbare school? Was het toen ook al toch wel iets, soort van kwetsbaarheid die Totaal speelde? Totaal niet bezig met school. Nee, dat kan natuurlijk ook. Gewoon <laughs> lekker andere dingen doen. Ik was echt lekker aan het hangen met vrienden en aan het chillen. Ja. ja ik vond school echt nat, ja, niet belangrijk. Nee. nee omdat het snap. je ook wel makkelijk afging. Ja, moest. dat ook, ja. ja, ja, ja het ja. Ja, ja, dus ik... Ja, ik Heb je wil... nooit echt heel veel moeite gedaan voor school? Nee, niet echt. Nee. Nee, <laughs> nee het is bij mij zo als ik dan aanwezig ben tijdens een les... en er wordt wat gezegd, dan sla ik het op. Ja, ja dat ken Precies. En ik. Precies. Ja. Uh, dus dat scheelt wel. En ja, dan schrijven je dingen is... Dan, dan, dan gaat het ook wel makkelijk als je weet waar je hoofdje moet schrijven. Dus dat is niet zo. Ja. En um, strafrecht is mijn passie. En mijn afstudescriptie mocht ik over het strafrecht doen. Dus ja... Cool. En, toen, gaat... en toen kwam je dus terecht bij degene bij wie je ook je stage hebt gelopen, als Birk. Nou, uiteindelijk. Want ik ben nog naar de Unie doorgestroomd. Het was HBO wat ik deed. Dat ging echt fout op de VU, twee jaar. Want, uh... En ik, herken, ik wist nog steeds niet wat de bipolarist worden is. <laughs> dat is ook wel opmerkelijk, want je hebt toch aardig iets meegemaakt daar in Australië. Maar is ja, dan, maar uh... ik heb het echt, ik ben echt niet van verwerken. Het is gewoon, ik gooi het gewoon ergens in een hoek klaar. We hebben we niet meer, medicaties afgemaakt. streep eronder en door. Precies, en ja. door. Maar dat gaat maar niet, hè. je he, natuurlijk niet. <laughs> Nee, dat werkt niet helemaal zo. Dus ja, ik kwam mezelf keihard tegen toen... Uh... Wanneer was het ongeveer? Nou ja, het ging hartstikke goed. Nou, dat, dat slaat dus nergens op dat, dat je zegt dat het hartstikke goed gaat. Maar ging, je we, was hadden afgestudeerd. Nergens, we hadden nergens last van. Ja. En uh, we waren lekker aan het studeren. Precies. Nou ja, studiereis aan het uh, organiseren meer. <laughs> ja. Leuke dingen aan het doen. Precies. Ja. En toen uiteindelijk ben ik wel afgestudeerd. En toen, ja, en toen wat dan? Weet je? En ik was ook bij die advocatenkantoor al begonnen. Maar hij was ondertussen een groot advocatenkantoor geworden. Hij was gegroeid. Dus er waren meerdere advocaten, meerdere juridische medewerkers. Dus... En ik was toen de tijd afgekeurd door, door UWV, non-bipolens, toen is dat ik maar 18 uur kon werken. En, uh, en ik dacht, hè, ik, zal... ik denk ook dat ik maar niet was hoor toen, maar dat ik al begon. Zeg maar dat ik hypomanisch begon, laat ik het zo zeggen, toen ik uh, begon daar. Omdat ik dacht van, nou, is 18 uur, 18 uur ups, ik kan veel meer en uh, <laughs> arbeidsdeskundige gebeld, zal ik het proberen? Ja, probeer het en dan als het niet gaat, dan zien we het dan wel weer. Want hoeveel uur was dat? Wat je nou, bent? soms werkte ik wel 50 uur per week. Ja, want ja, piketdiensten of mee naar de gevangenis, mee naar het politiebureau. Uh, ja, dat ga je niet zeggen van nee, dat, nee, dat kan niet. Ik, uh, nee. Je wilt dat ook allemaal. En dat, is ook een, dat is ook niet in een heel gestructureerde zitting, hè? Dat Totaal Dat kan gewoon niet. Nee, nee, nee totaal niet. Dus, dus dat, ja, ja, dat veroorzaakte bij mij weer een terugval door een combinatie van ja, triggers, zeg maar. Dat was en het soort werk wat ik aan het doen was. Um, ik had een relatie, dat ging over na tien jaar. Mm. Ik moest mijn woning uit. Uh, dus het was echt een samenloop van omstandigheden... waardoor ik weer uh, psychotisch werd. En, uh... Oh, psychotisch ook weer? Ja, ja mm. ik begon echt te brabbelen in de auto op een gegeven moment... tegen mijn beste vriendin. Ze dus zegt naat Want ik had, toen ik bij die advocatenkantoor ging werken... had ik voor het eerst weer een psycholoog in de handen genomen... Mm. Waarom? Waarom? Omdat, dat, is wel, dat is wel goed voor iemand die je alles afsluit en streep eronder zit. Waarom ja, heb je dan meer een psycholoog nodig? Uh, omdat in die jaren uh, dat ik studeerde, waren er best wel veel mensen overleden in mijn... Veel dierbaren, waaronder mijn beste vriend. En, uh, en dat stopte ik natuurlijk weg. Dat uh, verwerkte ik niet. En toen zei zijn moeder van... Ik ken een psycholoog, vrij gevestigd, dus niet via GGZ. Waarvan ik denk dat je wel een klik mee zou hebben. Wat maar wel. dat was eigenlijk meer om dingen te verwerken. Dus ja, precies. Ging niet echt om Het dat ging helemaal heerst. niet om je pieperlezen. Totaal niet. <laughs> nee. Ik weet nog wat tijdens ons eerst gesprek, dat ze van... en zorg je goed voor jezelf? Zei ik, ja, ik hou van haarmaskertjes. <laughs> en <laughs> en uh, ja, weet je wel. Mijn nagels ja, doen. Ja, <laughs> ja dat soort, nah, dat zorgt. Dat bedoelen we niet, niet. Nee. <laughs> Dus, uh, en ze had ook gelijk uh, dat er echt een klik was. Dus, uh, dus mijn beste vriendin tijdens dat brabbelen zei ze: Je moet nu je psycholoog gaan bellen. Maar wat is brabbelen? Ja, ik zei ja. van alles door elkaar. Nou, het was geen taal touw vast ja, ja, en uh, supersnel natuurlijk ook. En, uh, en dingen waarvan zij dacht: van, Wat zeg je nou? Weet je. En, en dat ik zelf niet door had dat het, echt, dat het gek was. Ja. ja. Dus, uh, nou ja, toen viel ik gelijk natuurlijk uh, daarna best wel snel. En, uh, schrok zij daar niet van, je vriendin? Nou, nee, want zij kent mij al... Zij heeft ook mijn hele psychose meegemaakt. Oh, en okay. zij heeft zelf uh, borderline gecompliceerde PTSS. Dus zij weet ook wel wat een psychische kwetsbaarheid is. En, maar ze, ze schrok wel dat ze... Nou ja, dat hebben mijn vriendinnen een beetje vaker. Dan, dan hebben ze een beetje schuldgevoel dat ze het niet door hebben gehad bij me. Dat het al zo hoog opliep. Hmm en dat, daar zat zij meer mee dat ze zoiets had van, dat zegt we ze dan niet achteraf, eerder kunnen van, zien. waarom heb ik die signalen gemist ja. Ja. waar kunnen ja. mensen dat aan zien bij jou? ja, heel moeilijk hoor is bij mij af en toe, want net als vorig jaar had ik ook een terug van, konden ze zichzelf ook voor hun kop slaan, dat ze dachten van waarom hebben we dit nou weer gemist, maar als jij terugkijkt oh, nee. zie je dan zelf wel dingetjes, waarvan je denkt ah oh ja, maar dit is wel duidelijk als ik echt een beetje hypomaan word of het een beetje tegen het manisch aan zit dan ga ik me wel ja, zo gedragen ja, ik begin superveel te praten ja. echt veel Continu. <laughs> niet slapen. Echt, uh, ja, drie uurtjes max. Uh, en ik ben, ik ben van mezelf heel creatief. Dus dan, ja, dan begin ik echt van alles te doen wat creatief is. Maar vriendinnen is. zien jou natuurlijk niet als je drie uur slaapt. Nee, maar, en ik ben dus... wel heel eerlijk naast ze toe. Maar... Zij denken altijd wel van naat heeft het wel onder controle. Omdat meestal heb ik het ook wel onder controle. Dus zij en zij willen ook niet afdoen aan mij van uh, dat ze mij niet idee willen geven dat ik het zelf niet kan. Zeg maar. Dus dat vinden ja. ze gewoon soms moeilijk. Omdat ze zoiets hebben van. Want ik praat er wel heel openlijk met ze over. Maar uh, soms heb je het zelf gewoon niet door dat het zo ver gaat. Nee, en, precies, dat bedoel ik. Ja, ja, en dat is. Ik voel het wel aan, aan de ene kant. Van hé, hey, ik. Uh, maar dan is het zo'n lekker gevoel. <laughs> <Ja>. <laughs> dat je denkt: Nou, oh, gaat wel. Oh, ja, of je, of je maakt goed. jezelf ook een beetje wijs dat het uh, gewoon een hele goede dag is. En dat alles mee zit. En dat ja. het gewoon, uh, ja, ik kan dat. Ik ja, kan toch best het, een keer een nachtje niet zo goed uh, slapen. Dat is toch ja. niet meteen heel erg. Precies, het zal ja. toch niet zo ver zijn. Totdat het wel zo ver is. Ja. En, en, ja, en bij mij is het natuurlijk wel heel herkenbaar. Als ik psychotisch word, dan. dan ja. En als je nou bijvoorbeeld, uh, stel je, je schrijft veel bijvoorbeeld. Hè? Mm. Als je nou s'avonds begint met schrijven, ik weet niet of je dat s'avonds doet, maar stel dat je dat s'avonds zou doen, van een mm. uur of acht. En je gaat, nee, ik zie je ook niet nee. klikken. Maar stel nou dat je zoiets, dat je ergens mee bezig bent s'avonds. Dat is heel leuk. En je moet op tijd naar bed, hè? want dat is structuur, daar hoort ja. erbij. Ga nee. je dat dan doen? Denk je, nee, daar hou nee, je jezelf nee. dan een remmetje voor? Nou, s'avonds doe ik niks. S'avonds oh, doe ik okay, niks. Okay. Het is echt... Uh... Dat is al goed. Maar dat is ook omdat ik s'avonds niet creatief ben. Oh. Oh, ik ben echt zo'n tijdgebonden uh, Ja, ja, ja. Oh. Ik ben op, om, om vijf uur, tussen vijf en zes... Nou, eigenlijk vier uur s ochtends, maar dat probeerden we maar niet te doen. Dan ben ik het meest creatief. Nou ja, laten we daar... Want dat is een beetje wat ik bedoelde. Als je dus om vier uur s ochtends wakker wordt en je denkt... Nou, kan best iets heel leuks gaan doen nu. Doe dan je dat gaat dan? Los. Ja, los. Nou, nu niet je... meer. Maar dat okay. deed ik wel toen ik uh, afgelopen zomer... Nou ja, ik ging los om vier uur s ochtends. Uh, omdat ik toen bezig was met mijn boek en uh, een social media plan maken. Dus dan kon ik ook lekker creatief zijn. Ja. En uh, ik zat toen in een nieuw medicatietraject, maar die medicatie, de bijwerking was dat je dus manisch kon worden. Dus, oh. dus, <laughs> <laughs> dus dat, <laughs> Wat is dat? Antidepressivum dan? Nee, nee, nee, antidepressirotica. Um, oh. uh, um, Adipripasol. Oh. Gezondheid. Apalefai, <laughs> of hoe zeg je dat? Oh, dat, ja. Dat, yeah. Ja, oké. Okay. Um, dus dat, uh, dat ging lekker. Ik was echt, uh, ik zat er echt lekker in. Maar ik heb met mijn psycholoog heb ik een afspraak dat als ik iets doe, net als met mijn boek schrijven, dan mag ik het drie uur doen. En dan moet ik een activiteit ertussen doen, zoals okay. sporten of wandelen. En dan mag ik weer drie uur, maar niet meer dan zes uur per dag. En dat is een beetje waar ik op hinte. Van, oh, ja. Van, ja, als je ergens. Een moment, je moet ergens voor jezelf nu, neem ik aan, Geen ja, stellen. Ja, ja. Dat dus ja. je denkt, nou, als ik nu doorga, dan gebeuren er dus vervelende ja, dingen. Ja, nee, nu heb ik wel geleerd dat ik dat niet meer moet doen. Ja. Ja. Want als je dus, dat, vorig jaar zei je dan deed je dat niet. Of vorige zomer wat zijn er vorige zomer? Afgelopen zomer? Uh, dat je dan vier uur, je, je nee, toen ging deed schrijven. ik het wel gestructureerd, maar okay. wel vroeg. Hm. Nee, vorig jaar uh, voor mijn terugval deed ik het niet. Toen ging ik er helemaal door. Oh. Dus dan, dan stop je niet? Dan ga je er de hele dag zitten schrijven? Ja, s'nachts. Ja, ah. dan was het s'nachts voornamelijk. Ja, of, uh, of dingetjes maken voor mijn vrijwilligerswerk. Ja. En non-stop? Non-stop. En... Heb je dan ja, niet, niet onder tijd. Met werk ben ik gewoon heel strikt. Ik weet gewoon nou ja, van. Ja, werk is ook <laughs> werk bezig. <laughs> ja, maar dat ik dan niet, uh, dat mijn creativiteit dan niet, zeg maar. Dus dat ik dacht van, oh, ik begin om 7 uur met werken. Dus dan, als ik dan van 3 uur s'nachts tot 7 uur dat doe, dan kan ik gewoon om 7 uur naar werk. <laughs> Okay. Ja, dan, ik heb wel structuur, maar dan. Ja, het is een aparte ja. structuur, maar ja. je hebt structuur. Dat, had ik, dat, dat heb ik dan als ik in een manie zit, dan, dan heb ik wel structuur. Maar, maar het is een keer ook. De tijdstippen. Het is super moeilijk om natuurlijk. Ik stel, ik, als ik me even in jouw positie verplaats, als ik om vier uur zou wakker word in mijn manische periode, dan kan ik ook een heleboel. Maar ja. ik zou dan nu van mezelf denken, nee, ik moet gewoon even nog twee uur minimaal mijn ogen dicht doen nu. Maar bij mij stopt het niet in mijn hoofd. Alle creatieve ideeën komen eruit. En het stopt niet. Het blijft maar komen. Nee, ik zeg, blijft terwijl ik het uit. zeg, denk ik, dat slaat ik nergens. Ja. Want het is natuurlijk gewoon, kan ik maar niet slapen? Ik kan niet slapen, zo, want ik heb allemaal ideeën mee. die ja, echt geweldig klinken. Dat ik denk, ja. oh, dat is een goed idee. Dit is een goed idee. En dan werk ik, ook, werk ik het idee uit. En dan wordt het ook bevestigd door mensen van, oh, wat een goed idee. Deze podcast en, uh... is geboren rond de twee uur s'nachts. Precies in, ja. <laughs> in zo'n, ja, echt ja. serieus. <laughs> ja, maar dat is, dat is het ook. Dat, dan komen de meeste ideeën eruit. En... En het zijn ook fantastische ideeën meestal. Dus ja, ja alleen jammer dat het op zo'n tijdstip gebeurt. <laughs> ja, als we dat nou eens een beetje konden structureren... Ja. dat het gewoon weer naar de dag verschuift. Ja. ja. Zou zijn. Dus ja, dat is, dat is het mindere. En, en bij mij is het gewoon... mijn creativiteit en mijn ambities zijn mijn positieve triggers. Zo noem ik het maar. Ja. Want het brengt me wel ver in het leven... maar het triggert me zwaar om uit balans te raken. Ja, boek ja. hè? Dat, uh, dat ja. je geschreven hebt. Dat heet Van kwetsbaarheid naar kracht. Ja. Ik zeg het uit mijn hoofd. Mooie titel. Uh, oh. Dat heb je dus geschreven in je, in je manier? Meest van de tijd wel, ja. <laughs> ja. Laatste, laatste fase niet. Toen heb ik hem ook dus herschreven, want hij had 290 pagina's. <laughs> en nu? Heeft hij er? 107. Oh. <laughs> <laughs> dat dus heb je wel flink moeten schrappen. Ja, ik heb tegenlezers uh, gehad. Oh ja, oké. Okay. Dus toen... Dit heb je al drie keer gezegd... Uh... En Die zeiden: Dit heb je al drie keer geschreven. Ja, bijvoorbeeld. Of van: Nou, dit is niet echt van belang. Oh, ja. <laughs> en toen ben ik uh, drie dagen naar Brussel gegaan in eentje. Om even in een uh, Air Airbnb te zitten. Om het gewoon uh, nog één keer door te nemen. En uh, ja, toen was hij af. En toen dacht ik: Van ja, dit is hem. Zo wordt hij. En toen heb ik nog eindreactie eroverheen gehad van de uitgever. Uh, waar gaat je boek over? Over natuurlijk, uh, waar we het nu nou, over ja, hebben. Over maar... een psychose bijvoorbeeld. Wat ja? ik net. Uh, ...een beetje heb verteld. Maar uh, het, daar begint het. Het begint echt in 2009, mijn verhaal. Ik vertel ook wel een beetje over wie ik ben als kind Weet je wel, wie ik ben als persoon. voordat ik Ja, voordat ja. ik in de psychose raakte. Maar daarna neem ik de lezer mee in vijf fases van kwetsbaarheid. Hoe ik het dan zie, hoe ik het ervaarde. En dat is bij mij dan echt mijn diagnose geweest in Melbourne. Vervolgens mijn ontkenning, waar ik heel lang in heb gezeten daarna, dat ik toch een psycholoog heb, dat ik het ben gaan erkennen van, oké, okay, en daarmee bedoel ik dan, wat is een bipolaire stoornis? Dat ik ben gaan uitzoeken van, oké, okay, dat is het. En toen ben ik gegaan naar aanvaarden en dat is dat ik ben gaan kijken bij mijzelf van, oké, okay, en waarom heb ik een bipolaire stoornis? Of wat is het wat, het, wat mij bipolair maakt, laat mm -hmm. ik zo zeggen. Um, naar het leren leven met. En dat is voor mij mijn kracht, dat ik weet hoe ik nu moet omgaan met mijn bipolaire stoornis. En dat is bijvoorbeeld, ik ben van mezelf, heb ik, ik, ik ben mijn grootste trigger. Mijn persoonlijkheid is mijn grootste trigger. Ik hou van uitgaan met mijn vriendinnen tot, uh, tot, hm. tot ochtends vroeg. Ik hou van, um, uh, ik ben super creatief. Dat is gewoon echt een super trigger voor mij. Um, ambitieus zijn is ook echt een trigger. En, maar nu weet ik wel hoe, hoe ik ermee moet omgaan, zodat het alsnog... Dat ik in mijn kracht sta en dat ik er ook wat mee kan. En dat ik ook mijn bipolaire stoornis best wel als een talent kan zien. Want die manisperiodes, hoe heftig ze ook zijn... Ja, ik zie dat echt wel als een talent. Die creativiteit die Zeker. eruit komt. Ja. En natuurlijk de... Kijk, ik heb zelf minder last van depressieve periodes. Um, en, maar dat is ook omdat ik ook gewoon heel veel tools heb bedacht... Of nou ja, heb ontdekt hoe ik er sneller uit kan komen... En ik, ik vind zelf de manisperiodes gewoon heel lastig, omdat het gewoon zo'n lekker gevoel is. Je. <laughs> en dat, ja, het is ja. een soort superkracht. Ja, zeker. En dat is voor mij wel de reden geweest dat ik uh, uiteindelijk heb gekozen voor medicatie afgelopen zomer. Uh, omdat die terugval zo heftig was dat ik suicidaal was en voor het eerst ook dwang hmm. tot zelfpijniging had. En uh, dat heb ik daarvoor, nou ja, wel tijdens mijn psychose, zeiden ze dan. Maar... Na mijn psychose heb ik dat nooit meer ervaren. en Dat was vorig jaar weer voor het eerst dat dat terugkwam. En dus toen dat je de... uit je psychose van vorig jaar kwam... Je had je de manie, toen ben je zwaar in de depressie gekomen... die ook de suïcidale gedachten. Ik daarna gelijk eigenlijk. Ja, eigenlijk hmm. bij mij is het een soort dat van, had je nog nooit gehad. van mix. Ja, wel tijdens mijn psychose in 2009. Toen was ik ook suïcidaal, Maar en in 2015 had ik er minder last van. Maar vorig jaar kwam het echt weer heel heftig terug. En ook echt dat ik de hele tijd in mijn hoofd te horen kreeg van pak die mes, pak die mes, pak En dat stopte maar niet die gedachte. En mijn maar e, e, e, voor, voor mijn begrip is dat dan... Ben je dan depressief of ben je dan psychotisch? Met een soort van depressieve component? Precies, okay. dat laatste. Hm. En daarna komt die faalangst bij mij om te kijken. En uh, dat ik me zo, zo ellendig voel. Dat ik denk van ja... Pff, ik heb er gewoon er geen zin meer in. Ja. En dat is, ik weet ook dat, dat het niet is dat ik dood wil... Het is meer dat ik rust wil. En dat ik weet van hè, rust en vrede. Je krijgt gewoon vrede als je er gewoon niet meer bent. Dan is het mm -hmm. gewoon allemaal klaar. Dan hoef je er ook geen. Uh... Dan is het gewoon. En zit jouw persoonlijkheid je dan in zo'n situatie ook een beetje in de weg? Je, je ambitieuze persoonlijkheid. Zwaar. Dat je de... ja, ja, ja, zwaar. Want je bent perfectionistisch accepteren. als de pest. Je kan het dus niet accepteren op zo'n moment. Dat je gewoon nu. Even... Ik heb dan echt gefaald in het ja. maar niet zijn. Dat mm. ik dan heb gefaald dat ik dat weer zo ver heb laten komen. En dan kan ik zo hard zijn voor mezelf. En. Um... En, en kijk, ik kan, niet, ik, kan niet in, ik kan daar niet omdenken gelijk. Dat, dat kost gewoon heel veel moeite. En ik ben gewoon de hele tijd mezelf naar beneden aan het halen. Zo uh... En dat kost gewoon tijd. En mijn medicatie sloeg vorig jaar ook niet aan, mijn noodmedicatie. Dus ja, <laughs> dat duurde twee weken ongeveer. Ik heb het vier, Ja, want het moest vervierdubbeld worden. Nood, maar daar is noodmedicatie toch niet helemaal voor bedoeld? Dat het zo nee, lang duurt? Nee, want normaal werkte het. Ik slikte oh. olanzapine en normaal werkte okay. het uh, gelijk. En nu was ik al zo ver heen dat, het, uh, dat we het gelijk moesten vervierdubbelen. En dat het pas echt na twee weken zijn werk deed. En dat ik echt gewoon uh, weer aan het stabiliseren was. En toen, toen zijn we een psychiater van... Misschien is het idee als we naar andere medicatie gaan kijken... En misschien dan wel medicatie. Hè, dat je wel elke dag moet gaan slikken, voor jezelf. En uh, nou ja, ik ben wel iemand die heel graag onderzoek doet naar iets... voordat ik iets doe. Ik ben heel erg anti-medicatie geweest, heel lang. Mm -hmm. en, Je neemt niet zomaar maar iets aan als een dokter dat zegt. Zeker niet, zeker niet. En ik ben gewoon ook wel... Uh, ja, ik zie de farmaceutische industrie ook wel als iets anders... dan uh, alleen medicatie uh, geven, laat ik het zo zeggen. Het zijn er geen, lief geen liefdadigheidsinstellingen. Precies. Nee. <laughs> dus uh, ik ben heel voorzichtig in... Uh, wat ik in mijn lichaam stop. En hoe, hoe zit je nu? Heb je nu dagelijks medicatie? Uh, nou, in het begin hebben we dat dus dagelijks gedaan... om te kijken welke dosis ik nodig zou hebben. Van? Uh, van aripiprazol. oké. Oh, okay. uh, sinds augustus zijn we overgegaan op depot. Dus dan krijg ik het één keer... In de vijf weken krijg ik het nu. Eerst was het één keer in de vier weken... maar ik merkte dat ik toch... ja, een hypomanische periode een beetje begon te missen. <lacht> maar dat hoor je al vaker. Ja, zeker. Dus toen zei ik, oké, weet je wat we doen? We doen elke vijf weken. Dus dan is de medicatie een beetje aan het uitwerken. Maar dan net op tijd dat je weer nieuwe krijgt. Dus ja. dat je toch een beetje dat gevoel kan hebben. Hm, dat heb ik dan heb ik nog nooit gehoord dit. Ja, en dat werkt. Want in die week ga ik echt lekker op mijn creativiteit. En dan plan ik alles van tevoren in dat ik in die week lekker kan schrijven. Maar gewoon gestructureerd. Maar dan heb je ook een hele stabiele cyclus wel. Ja, heel, ja ik ben nu gewoon echt wel uh, stabiel. Nou, nee, maar ik bedoel, ja. dan uh, gebeurt er elke keer als je dat kan plannen, zo rond de... Ja. Vijf ja. weken elke keer. Ja, en dat gaat echt, sinds augustus gaat dat echt supergoed. Ik heb ook echt geen uitschieters meer. En ook geen laagschieters, om het zo maar te zeggen. Dus ja. Ook niet in de afgelopen periode? Nee. Met de uh, telefoon, want met wie heb je vorige week ook weer aan de telefoon gezeten? Aan de, aan de beeld, hoe heet dat, videobellen? Laurentien. Met, Prinses Laurentien. Prinses Laurentien! <laughs> Is het gewoon niet normaal? Ja, nee. Uh, je, de, ja. Dat soort dingen zorgt niet voor een kleine lichte verhoging ergens. Nee. Oh. Nee, door mijn medicatie blijf ik gewoon heel uh, chill eigenlijk. En ja. dan slaap ik ook gewoon goed. En je was niet uh, nerveus? Want ik moet zo meteen met een prinses uh, Nee, want ik, werk met haar, ik heb met haar samengewerkt Je hebt met haar samengewerkt? <laughs> <laughs> Natuurlijk. <laughs> ja, ik deed vrijwilligerswerk, doe ik al jaren. En ik deed vorig jaar als ervaaringsdeskundige vrijwilligerswerk bij haar stichting. Dus, dan, uh, dus ik kende haar al. En daarom had ik haar gevraagd. van uh, Oh, je hebt haar gevraagd? Uh, ja, ik had haar een mailtje gestuurd. <laughs> <laughs> ja, je zit er diep in. Lekker. <laughs> ja. Ja, maar dat zijn wel die briljante ideeën die ik van de zomer kreeg tijdens uh, dat ik lekker hoog zat. Dit ja. is zo'n idee die ik s'nachts krijg. Ja, ja, ja, ik snap van, het. Ik ga haar gewoon mailen en ik doe het gewoon. En we ja. zien ja, die... wel. Nee, ja, we nee, zien wel, ja. Ja, ja dus heb je een jaar ja, kan je krijgen. Precies, ja. Ik kreeg een dikke jaar, dus ik dacht top. En uh, ze wilde mijn hele boeklancering faciliteren. Ja, ik zag het. Met een dialoogsessie. En, uh... Maar ik was helemaal niet nerveus. Maar dat komt echt, mijn medicatie houdt mij zo... Uh stabiel, dat ik ook echt geen uitschieters. Maar ik ben er toch wel ja, benieuwd naar zelf. Want ik gebruik dus nu op dit moment niks zelf, ja. omdat ik het ook heb afgebouwd. Maar wat, wat zeg je nou, dat is dus een depot? Krijg je eens in de vijf weken? Dat is dus een Heel zwaar, is dat op dat moment of zo? Een zware ja, dosering? Ja, ik moet wel zeggen, het voortraject was heel zwaar. Dus de dosering bepalen, omdat je ik kreeg echt last van alle bijwerkingen. Ik had heel erg last van trillende benen, overgeven, het manisch worden, rusteloosheid s'nachts. Dus, maar ik was erop voorbereid. Mijn psychiater zei: neem even vrij van werk. Mijn manager wist het. Omdat het moet, het moet gewoon: je, zij zei van: je moet alle bijwerkingen gaan voelen. En dan weten welke dosis goed okay. is. Dus dat voortraject is zwaar. Uh, maar ja, ik deed zelfrapportering via live method, uh, charge mm -hmm. methode. Dus ik hield gewoon bij. En op een gegeven moment zag ik ook dat na een week bepaalde bijwerkingen wegvielen. Okay. Maar, uh, maar bij mij bleef wel uh, dat manische achtergebleven bleef hangen. En ook uh, met de trillingen, want je kan ook beweeglijke daarbij erbij krijgen. Dus toen zei zij van, als je overgaat naar het depot, vervallen alle bijwerkingen gelijk. Nou, en dat was ook zo. Ik heb gewoon geen last meer van bijwerkingen daardoor. Alleen dat ik me wel een beetje... Dat, nou ja, dat ik dus wel zo stabiel ben... dat ik gewoon ook niet meer die hypomanische video dus weer had. En dat zij, zij ook van veel mensen zegt van... ik begin dat echt te missen. Ja. En dat is ook logisch. Want dat, Zeker. ja... Dat, dat, uh... Nou, veel mensen moeten de keuze maken. Ik, uh, ik moet ze helaas missen. Want ja. uh, het is niet anders. Ik moet die nee. pil elke dag nemen. Maar ja. jij hebt het mooie middenweg gevonden. Waarbij je dus toch nog af en toe een beetje lichtmanisch ja. licht bent. Ja. ja, en daar geniet ik ook echt van. Ben je dat nu ook? Uh, nee, ik zit nu niet in mijn medicatie. Of nou? <laughs> nee, ja, nee nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, ik zit nu nog niet in. Uh, nee, volgende week zit ik in mijn. Tijdens kerst. Jay. Ja, precies. Maar dat is ook iets waar je echt op je kan verheugen. Van... Super ja. maar op, Want ik weet ook dat bij mij. Uh... Want kijk, het is natuurlijk. Medicatie is per persoon anders, hè? Of het werkt of het werkt niet. Maar bij mij is het ook. Uh... De eerste week van mijn injectie ben ik super moe. En dan ben ik heel vlak. Dus dan. Uh, dat weet ik ook dan. Dus de eerste vijf, zes dagen slaap ik ook rond half acht s avonds En uh, kan ik weinig op een dag. En daar hou ik dan gewoon rekening mee. Dat ik gewoon weet van oké, okay, in die week ga ik alleen werken. En voor de rest doe ik gewoon weinig. Dus dan de week dat ik medicatievrij ben, plan ik gewoon. Ik ben heel erg van structuur. Ik plan ook gewoon mijn weken in en zo. Dus dan uh, ja dan plan ik het ook zo in dat ik ook echt die rust uh, neem. Ja. En op je werk <coughs> weten mensen dus ook precies van je stoornis? Ja. Maar het is ook iets bijzonders, je doet namelijk ook niet zomaar werk, waar werk je? Ik werk bij de IND, de <laughs> Immigratie en Naturalisatiedienst. Jurist? Ja, jurist. Jurist. ja ik, ik weet ook uh, niet, soms het zeg ik stom. jurist, soms zeg ik juristen. Oh. Ja. Nou. Verweerschrijf. Sterk. <laughs> <laughs> maar daar weten ze dus ook hè, van je stories, en daar, kun je, daar kun je gewoon open over zijn daar. Ja, ik ben aangenomen op basis van mijn stoornis. Ja. Dus ze wisten ervan. Ze hadden mijn profiel gezien. Ze wisten niet wat ik had. Dat heb ik zelf tijdens mijn sollicitatiegesprek aangegeven. Dus ja, zijn, ik ben daar heel open over. Met mijn collega's en mijn manager al helemaal. Want die merken dus ook die eerste week uh, nadat je hem gekregen hebt. Die spuit dat je dan ook wat vlakker bent. Nee, uh, misschien minder aanspreekbaar want bent. want we werken thuis al door oh, corona. Natuurlijk. En ja. ik werkte al thuis. <laughs> ik werk al vaker thuis door... Uh, Doordat ik soms... Uh, als ik hoog zit in mijn energie... was het beter als ik thuis werkte. Oh ja, ja, waarom? Omdat je dan weer geen afleiding hebt... van andere collega's waarmee ik kletsen. Ja, te veel prikkels. En, en dan, uh, ja. een collega zei ook tegen mij van... ja jongen als jij bij mij op kamer zit, dan kom ik gewoon niet aan werk toe. Want het is alleen maar gehouden met jou. Ja, dat is ook zo. Dus, uh, dus dat wist ik ook. En ik gebruik sociaal isolement ook als tool voor mezelf als ik hoog zit. Dus... Um, Oh ja, ja. En andersom ook, als ik mijn bed niet uit kon komen, dan, ja, dan werk ik ook thuis. Dus, dus mijn, ja, we hadden al vanaf het begin afspraak dat ik thuis mocht werken, zo nodig. Dus dat deed ik eigenlijk voor corona. Dus het is niet, niet dat je nu in corona heel veel mist aan collega's? In, uh... nee. nee, en soms, ik mag wel naar kantoor van mijn manager af en toe... Als het echt nodig is voor mij om een structuur te herpakken. Omdat ik dan thuis ook... Ja, je kan ook makkelijk uh, niks willen doen als je thuis zit natuurlijk. Hmm, ja. En je structuur raakt er een beetje van in de war. Dus dat mag ik. Maar uh, ja, nee, voor mij verandert... Uh, ja. En heb je dan zelf... bijvoorbeeld Jouw collega's vinden het dan misschien irritant als jij bij hen op de kamer zit. Omdat ze niet echt aan werken toekomen. Maar vind, heb je zelf niet ook dat dat heel fijn is voor jou? Om gewoon op een kantoor te zitten in een kamer met andere mensen? Om gewoon af en toe even een grapje te maken en te kletsen. Nee, en... ik vind het ook fijn om alleen te zitten. Ik heb ook mijn eigen kantoortje terwijl we flexruimtes hebben. Hmm. Overzicht. Dus het is niet dat jij dat zelf, ik, heb dat, ik herken dat wel, ik zeg, ja. dat mensen tegen me zeiden, ga alsjeblieft ergens anders zitten, ik kom je ja. aan werk toe. Nee, ik ik miste dat dan wel, ik, want ik vind het wel leuk om iemand van zijn werk af te halen. Zeg ja, maar. Oh, zo bedoel je. Nee, ja, nee, ik vond het voor mezelf ook wel beter, want ik merk ook als ik alleen op een kamertje zit, dat ik veel beter mijn werk kan doen. En, uh, en dan kwamen zij gewoon naar mij toe om een praatje te maken. Ja. En dat werkte dan, want dan kon ik gewoon even lekker ouderen, maar dan wel gewoon mijn werk uh, gestructureerd doen, zeg maar. Ja. ja. Dat, was, dat is je werk. Hebben we je boek gehad. Uh, die presentatie van vorige week met Laurentine moest ik ook even... Uh, ja. Dat erg bijzonder. En dan heb je ook nog een stichting. Nee, ik heb een eigen bedrijf, maar ik ben wel ambassadeur van een stichting. Oh, dat bedoelde ik. Ja, De ambassadeurschap. Ja. Ja. ja, ik ben wel ambassadeur. Welke stichting is dat? Uh, Belungi. En wat is dat? Uh, dat is een stichting... Um... Die heeft een uh, huis in Oeganda voor uh, kinderen met een verstandelijke beperking. Waarvan de ouders gewoon het geld niet hebben om voor hun kinderen te zorgen. En in dat thuis uh, worden voor die kinderen gezorgd. en voor hun, uh, ja, ze, ze hebben van alles. Uh, of ze zitten in een rolstoel of ze zijn dus verstandelijk beperkt. Hoe kom je daar weer bij dan? Dat is weer totaal iets anders. <laughs> <laughs> nou ja, echt. ik heb een beste vriendinnetje en die heeft syndroom van down. En... Uh, Um, toen kwam ik dus op Stichting Beluntje via LinkedIn. Toen zag ik dat hun ambassadeur ook syndroom van Down had. En toen vond ik het zo'n mooie, uh, mooie stichting. Maar ik, uh, ook de, de, de boodschap erachter en waarom ze het hebben opgericht. En uh, dat Meret dan ook de ambassadeur is. Dat, zij dat, ze, dat ze haar talent ook gebruiken in plaats van te kijken naar haar syndroom van Down. En dat probeer ik bij Selina, mijn beste vriendinnetje, dan ook te doen. Ik probeer heel erg naar haar talent te kijken. Dus ik had hun gewoon een mailtje gestuurd, want zij zocht ambassadeurs van ja, ik wil me best wel inzetten voor jullie als ambassadeur. En toen bleek dat de bestuursleden ook mijn collega's waren van IND, maar dat wist ik pas achteraf. <laughs> Serieus, dat is wel heel toevallig. <laughs> en Eentje was gewoon een directe collega ik zeg, oh, ik zie nu pas dat jij in het bestuur zit. <laughs> Oh, dus en toen, uh, ja. ja, en toen dacht ik: van oké, okay, hoe kan ik me dan inzetten als ambassadeur? En toen dacht ik: nou ja, het belangrijkste vind ik dat al die kinderen een zorgverzekering krijgen, omdat ze soms naar het ziekenhuis moeten. En dat zijn dan best wel onvoorzienbare kosten die daarbij komen kijken. Dus toen ben ik een fundrace gestart. En um, nou ja, in Malische <lacht> periodes komen <lacht> dan creatieve <lacht> ideeën uit om, om die actie. Uh, te brengen en uh, ja, ik probeer gewoon elke en even in wat voor tijd heb je dat allemaal gedaan? Is, gaat dat dan ook reten re snel? Allemaal binnen nee. een maand van uh, ik stuur plan, een brief en dan plan, op, uh, alles. plan oh, alles. alles. En dat doe ik dan met hun. Ik zit in een groep het, en dan maak ik een hele week planning met Ik tijd. denk dat dat en... een van jouw sterke kant is als ik het gewoon een beetje hoor ja, zo naar hier Ja, dat je ja. alles plant en heel gestructureerd doet. Want als, ja. je, als je dit soort uh, emoties voelt en, ja. uh, en je en, doet dat niet gestructureerd nee, dan nee, wordt het natuurlijk ik... chaos. Ja, dat wordt echt chaos. Nee, zij moet ook wel lachen om mij, want ik Echt zeg maar tot in detail wanneer we dan iets posten op, op Instagram of op LinkedIn en, uh, en welke tekst dat deed ik dan ook voor hun, welke ja, ik ben gewoon super creatief, dus dan had ik gewoon uh, en ik denk dat je ook wel herkent dat het dan heel snel gaat toch als je iets ja, ja, uh, als ja, iets ja, opkomt, je bent er zo weinig tijd aan kwijt eigenlijk. Ja. Dus nou, dan maakte ik een weekschema. zeg ik van nou, dit post jullie, dit post ik en uh, nou, dit is uh, dan is dit onze actie om het zo maar te zeggen en dat hetzelfde met mijn boek. Uh, met de pre-orders van mijn boek hadden we ook al... twee maanden van tevoren zei ik van... het lijkt me leuk om dan 10% van, hè, van mijn boek... van mijn pre-orders uh, dan naar mijn fundraise te doen. Maak jullie flyers, uh, die doe ik dan bij mijn boek. Nou, dat is dan net op tijd dat ze dat dan ook uh, maken. En dat is dan de samenwerking. Dat gaat dan supergoed. Want ik ben niet heel goed in samenwerken, maar... Op als het gewoon gepland is. En Waarom niet? Door, door die structuur? Want ik kan me ook voorstellen dat iemand zo'n schema ziet. Zo ja, voor, uh, en we sommige mensen een... zijn er helemaal niet van. Die hebben hmm. zoiets uh, nee. dag. Nee, we hebben morgen een dag te doen. En ja. dan kom jij met uh, drie blaadjes schema. <laughs> en dan denk ik, wat? Ja, sommige zijn ook van lesminnet. minute. Ja, ik, ben, ik ga daar heel slecht op. <laughs> <laughs> dus, maar je kan alleen samenwerken met iemand die ook gestructureerd werkt. Ja, ja. ja. Dus dan, ja, dan werkt het. Want dan weten we gewoon, oké, okay, dit gaan we doen. En dan ben je er. De weinig tijd aan kwijt voor de rest. Omdat je gewoon weet wat je gaat uh, posten of zo met zeggen. Of uh, uh, hoe je die promotie ook aanpakt en zo. Dat is gewoon via de planning. Dus. Maar betekent dat dat je ook veel alleen moet doen dan? Of heb je veel mensen om je heen die ook zo gestructureerd werken? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld mijn beste vriendinnetje Daisy. Die heeft mijn website gemaakt. En die is ook super gestructureerd. <laughs> dus dat werkt super fijn samen. Want zij, zij kent mij natuurlijk heel goed. En ik haar ook... Dus dat was gewoon echt fijn samenwerken. Ook al hebben we het heel laat moeten gaan doen allemaal. Uh, het is wel allemaal gelukt. En dat is omdat zij mij gewoon heel goed kent. Maar denk je dat die structuur bij jou vandaag komt? Ik zit even hard op te denken. Want het is uh, natuurlijk wel vrij bijzonder voor mensen met een b player Als je zo, Het wordt vaak een beetje chaos hangt daar toch wel heel erg aan nee, vast. Ja, aan ik stories. denk dat ik dat van mijn vader heb meegekregen. Die is ook heel gestructureerd. Van de tijd en zo. Ik denk dat ik dat en vroeger huiswerk was ook gewoon schriftjes klaar. Uh, Netjes. <laughs> ja, op de basisschool bedoel ik wel uh, een beetje meer. Een soort van heel gestructureerd netjes werken in je schriftje. Ik kan me niet echt herinneren. Nee. Ah. nee ik, dus ik, zit, denken, ik zit maar... gewoon naar mezelf te denken. Denk, ja. Ja, bij mij was het namelijk ook altijd al een chaos. Alle schriften en alle agenda's. Ja, al totale uh, chaos. Nee, ik heb het op de universiteit geleerd. Hmm. Want ik, uh, uh, ik uh, kreeg toen via de studentenpsycholoog iemand die met mij meeplande voor een week van hoe ik dan toch mijn tentamens kon halen en kon studeren. En daar heb ik geleerd om in drie dagdelen te werken. En zo ziet mijn leven er eigenlijk ook uit. Van acht tot... Nou, nu is het dan eerder, want ik word eerder wakker. Maar meestal is het van uh, uh, acht tot twaalf, één tot vijf, zeven tot tien. Oké, okay, en dan is je eerste ochtendblok is het meest productief? Ja. En dan, wat doe je dan smiddags? Uh, nou ja, nu dan ook werken... En dan s'avonds niks. Maar dan, dan, dan heb ik gewoon een weekschema voor mezelf dat ik twee activiteiten per dag heb. En de één activiteit, en dan ligt eraan wat mijn stemming is. Zeg maar. Als ik uh, merk dat ik laag in mijn energie zit, dan moet het niet prikkelbare activiteiten zijn. Maar als je zover van tevoren plant, hoe kun je dat kun je niet weten, toch? Nee, ik plan op zondag plan ik mijn weekschema. Oké, okay, en dan heb je wel een beetje een idee hoe je op vrijdag bent? Of kijk uh, ja, je dat want, ja, vrijdagochtend ja, mij, nog wel mij, wat past? Het, het, het, het is niet echt veel afwisseling wat ik werk. <laughs> dus dat zijn mijn activiteiten. Ja, ja. <laughs> en ik heb gewoon op vaste dagen dat ik sport en vaste dagen dat ik therapie heb. Dus uh, er zit niet echt veel afwisseling in eigenlijk. Heb je nou de behoefte om nog die medicatie die je neemt nog af te bouwen? Uiteindelijk? Uh, nee, ik zit nu wel goed. Ja? Ja, ik zit nu wel goed. Dus, en dat is omdat ik weet hoeveel energie het mij kost om stabiel te blijven zonder medicatie. Dus je hebt dat stukje van medicatie ook gewoon... Want ik hoorde net niet in, in die punten die je noemde, hoorde ik niet. Bijvoorbeeld acceptatie, dat zat er wel een beetje doorheen verweven. Nee, dat heb ik maar, nu wel geaccepteerd met medicatie, maar okay. echt recent. Pas echt nu ik uh, merk. Ik merk zo'n groot verschil omdat ik vind mijn ambities vind ik heel belangrijk en mijn creativiteit ook. En als dat ervoor moet zorgen dat ik dan medicatie moet nemen... om dat alsnog te kunnen hebben, so be it. Dat is de reden waarom ik het heb geaccepteerd. Omdat... Maar stel nou dat het er niet meer is. Stel nou dat je medicatie moet nemen en je creativiteit verdwijnt een beetje. Een beetje. En je energie verdwijnt een beetje. Ja, daar was ik heel bang voor. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk vrijwel altijd. Ja. <laughs> als je mensen met een bipolar story ja. hebt die medicatie moeten ja. nemen. en daar was ik heel bang voor, omdat Ola de Holland deed dat wel. Ja. En, uh... lithium doet dat. Ja. ja In zeker, dus, uh... zekere zin. Uh, maar ADP was niet bij mij. Het is natuurlijk de eerste week. De eerste week is shitty, Dat ik gewoon heel moe ben. Maar ja, zak het op. Als ik daarna drie weken wel gewoon fijn voel. En nog dat bonusweekje. Ja, ja. En tot nu toe heb je dus elke keer dat bonusweekje gehad. Ja. <laughs> dat is wel echt awesome. Ja, ja, ja. ja dat dat zo de plan het, is. Uh, uh, wanneer was het nou? Nee, dat was niet zo. Ik zit even te denken wanneer het echt supergoed uitkwam die week. Volgens mij was dat met mijn eerste TED-talk dat ik dacht, oh, thank God, ja, ik in zit. precies, maar stel je voor dat hij in de eerste week zit. Ja, moet dan moet je er doorheen bijten. Dan moet ik me doorheen bijten, ja. Red Bull. Heel moeilijk, <laughs> maar dat is, kan Red Bull, ja. En dat lukt je dan wel in zo'n ja. periode? Ja, maar met veel moeite, ja. Ja, dus ik probeer dat gewoon wel, ja, en dat is gewoon fijn dat je gewoon weet wanneer je die week hebt. En je weet ook wanneer die andere week eraan zit te komen. Dus dat, dat is gewoon fijn dat je daar omheen kan plannen. Ja, zo ver mogelijk natuurlijk. zijn dingen, um, als bijvoorbeeld zo'n uh, boek is, neem ik aan, mm -hmm. krijg je daar eens in de zoveel tijd iets van te horen van de uitgeverij? Van oh, we hebben er zoveel of uh, we zijn er zoveel besteld? Of, uh... Ik doe het onder eigen beheer. Oh, dat is allemaal zelf. Oh, dus dan, dan merk je dat zelf. Neem ik nee. aan zelf. <laughs> ja. Dat zou heel fijn ja, ik, doe, ik krijg alle bestellingen zelf binnen. Ik uh, label ze zelf. Ik stuur ze zelf op. Ik doe alles zelf. Je doet een hoop zelf Thuis. Ja, uh, ja, ik hou van zelfstandig Ja, dat is <laughs> ik helemaal niks leeuwen. mis mee. <laughs> ik weet niet. Heeft, is dit een, uh... ja, ja, nee, ja, leeuwen zijn zelfstandig, zeggen ze. Zegt ah. mijn handlezer. <laughs> oh god, wat nee hè. Een handlezer. <laughs> nee, maar ik hou gewoon van om... Nou ja, Klinkt een uh, beetje manisch. Uh, uh, <laughs> nadat, <ja. laughs> nee, <hoor. laughs> nee, maar ik hou ervan om uh, toch zelfcontrole te hebben over dingen... En juist ook om stabiel te blijven, denk ik dat het dan juist goed is als ik dingen minder uit handen geef, omdat ik het zelf dan, uh, dat, dat, ik word dan minder getriggerd door dingen, Ja, nee, zo dat, dat, precies, dat snap ik ja. heel goed. Dat, dat, ja. Ik wilde eigenlijk vragen of je ook getriggerd wordt door zoiets als bijvoorbeeld cijfers van je boek, dat je denkt, er zijn er opeens, hebben we vandaag zoveel mensen mijn boek besteld. Wauw! Eh... Uh... Nee, nee, ja. Nee. nee? Dat is toch fijn, dat is een succesje. Ja, ja, want omdat ik heb echt mijn boek geschreven uit onbegrip... en omdat ik wilde dat mijn familie en vrienden het beter zouden begrijpen. Ja, maar die, die hebben een hoop meer mensen besteld... dan alleen maar je familie en ja, vrienden, en zag dat ik is vanmorgen super, op LinkedIn. Ja, want je klopt. zat verstopt onder een, ja. onder een hele lading boeken... die je opgestuurd moesten worden. dat is echt super worden. tof. Alleen, uh, uh, ja, dat vind ik echt fijn... omdat ik denk dat, dat, dat ik daardoor uh, meer mensen kan bereiken... om uit... Aan, hoe noem je dat meer begrip te kunnen krijgen. Maar doet dat niet iets met, je, met jouw stemming? Ik kan, me, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat dat niet zo is. Natuurlijk, je... ja, ben ik wel blij dat ik denk van... hé, hey, vet, weet je. Het, ja. wordt echt, uh, het wordt echt verkocht. En natuurlijk, uh, ik wil ook financieel onafhankelijk zijn... want ik ben die waai ook zat. Dus <lacht> daar ben ik wel blij mee. Maar um, um, het is niet dat ik omhoog schiet, laat ik het zo zeggen. Nee, nou, nee, nee dat, dat heb ik inderdaad. Niet. Nee, dat heb ik niet. Nee. Dus wat zijn dan triggers wel voor jou om omhoog te schieten? Als het niet is uh, dat je succes ergens mee behaalt. Uh, Want ik heb dat <laughs> Het zou wel uh, iets <laughs> voor mij zijn, denk ik. Ja. Uh, ja, maar dat had ik dus voor mijn medicatie wel. Hmm. Dat moet ik zeggen. Dus voor mijn medicatie was dat wel een trigger geweest. Maar nu denk ik dat nog uh, de festivals waar ik af en toe heen ga. dat dat wel een trigger kan zijn. omdat ik dan heel laat uh, opblijf. Dus ja. eigenlijk alleen maar slaap is voor jou eigenlijk. trigger. is, is voor de, mij de belangrijkste. belangrijkste trigger. Als ik daarbij uitbalans raak, raak ik overprikkeld. En dan uh, dat kan, kan iets heel simpels al een trigger zijn. Ja. Hoe, hoe zie je de, de toekomst? Denk je, kinderen? Dat vind ik heel moeilijk. Uh, ik ben gek op kinderen. Maar um, iets houdt me ook nog tegen om uh, te denken aan kinderen. Omdat ik gewoon niet... Kijk, ik ben nu stabiel met de medicatie die ik heb. Maar ja... ja hoe je... oud ben je? 34. Dat is inderdaad een beetje in mijn leeftijd dat je wel denken aan kinderen. Ja, maar dan wil ik wel eerst... Kijk, het is ook een geschikte partner vinden... Die je weet om te gaan. <laughs> ja, ik kan ook wel anders. Maar uh, die ook weet om te gaan... Met jouw bipolaire stoornis. En dat vind ik super belangrijk, Omdat... Uh, ja... Um, als je slechte dagen hebt of iets... Um, ik wil dan niet dat mijn kind... Dat mee moet maken, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En dan moet je wel een partner hebben... Die ervoor zorgt dat je kind... Dat dan niet meemaakt. Zeg maar, ja, ik weet niet of ik het goed uitleg. Ja, ik snap wel wat je wil, maar ja. ik denk alleen dat... Nou ja, goed, als ik spreek het eigen ervaring... is het vrij onmogelijk om dat vermoord te ja. houden voor je kind. Ja, en ik, ik, ik weet niet of ik het zou aankunnen, een kind. Op dit moment dan, hè. Ja. Ik ja hoe bedoel je zelf aankunnen? Of... Nou, bijvoorbeeld die slapeloze nachten die je kan krijgen in ja. het begin. Ja. En uh, hoe, hoe ik zelf uit ben Of kraambedpsychose. Dat heb je ook natuurlijk. Zeker, ja. en, en omdat ik natuurlijk ook psychotisch ben, dan... dan uh, ik vind het eng, laat ik het zo zeggen. Ik vind het een. Uh, uh, ik heb voor mezelf vorig jaar een beslissing genomen van. Uh, weet je, kinderwens, à la. Het is er, maar uh, is het ook uh, te doen, moi. Welke beslissing heb je genomen dan? Nou, dat als het niet zo moet zijn, dat het dan niet dat zo het dan moet is. Ja, hm. dat, dat het dan ook is. Ja, dat dat me ook rust geeft. Ik heb, ik heb kinderen van mijn beste vriendinnen, mijn, mijn zus heeft een kind. Uh, ik heb Selina, uh, die ik ook nog ja, het is wel mijn beste vriendinnetje, maar die zie ik ook natuurlijk als zorgkind, omdat ze syndroom van Down heeft. Dus uh, dat ik er ook gewoon uh, vrede mee heb als het niet uh, gebeurt. In... Maar ik sluit het natuurlijk niet helemaal uit. Nee, maar want ik voor ik hoor, hetzelfde... het lijkt wel alsof je het wel graag zou willen. Ja, maar dat is wel, ja, het is natuurlijk wel afhankelijk of je iemand vindt uh, waarmee je het zou willen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, ja. Hoewel dat ook gewoon, in je, wat je net ook zei, ook alleen kan. je bent zo zelfstandig. Ja, dus, uh, ja, ja. Wie weet. Maar ik kan me ja. ook voorstellen dat je eerst misschien wil dat je een paar jaar echt stabiel bent. En dat je zeker weet dat die Precies. psychoses niet meer terugkomen. Ja. ja, dat vind ik echt belangrijk. Zeggen de artsen daar ook wel iets over? Dat met de medicatie die je nu gebruikt, dat die psychoses een soort van wegblijven? Of kan dat ook gewoon nog steeds gebeuren? Nee, nee hmm. dat kan ik wel uitsluiten. Ja, want de scherpe randjes vervallen hierdoor, uh, door deze medicatie. En... Uh, je komt niet echt in de manie meer terecht. Dus. Ook niet als je daar zelf uh, bijvoorbeeld toegeeft aan triggers. Als jij in de tweede week, zeg maar wat, van je, van je, van je traject naar een festival gaat en je slaapt een heel weekend niet, dan is het niet dat je daardoor, uh, dwars door de medicatie, over nog onregelt Nee, want ik heb dus nu gemerkt, uh, normaal als ik dan niet slaap, uh, dan uh, schiet ik echt helemaal omhoog. Dan, uh, en dan blijf ik druk, dan blijf ik druk. En nu heb ik af en toe wel een slechte nacht gehad. En dan uh, was ik eventjes druk en dan zwakte het af en dan werd ik moe. Hmm. En dan werd ik... Dan kon, ja, dan werd, dan, ik denk dat het normale mensen hebben, dan word je gewoon suf. En dan, uh, dan slaap <laughs> ja. je de volgende nacht wel weer beter. <laughs> ja, ja, en dat ja. ervaarde ik. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Nou, zo dat is dat voor normale mensen. ja, ja. <laughs> Dat was ik fijn om te weten. Dus, dus daardoor merkte ik dat, dat mijn medicatie echt zijn werk deed. Ja, heb je het dus in het verleden ook wel eens, uh, zit ik nu te denken, wel eens mm. uitgelokt? Dat je dacht, ik ga gewoon een nachtje niet slapen. Dan kom ik vanzelf lekker een beetje... Zeker. Ja. <laughs> Ja, maar je bent even naar Ik heb dat ook namelijk wel <laughs> ja, gehad. Toch? Ja, ja, maar er zijn niet heel veel mensen die dat, die dat durven zeggen of he, dat hebben gedaan. Laat ik het uh, oh, ja, zeker. in te houden wat, waar het aan ligt. Maar tijdens, gewoon het schrijf, tijdens het schrijfproces. Ja, gewoon dat zeker weten. Shit, ik ben niet creatief. Ik moet, ik moet even, ja, dan gewoon even, even lang wachten blijven en dan weinig slapen en hoppa. Ja, gek is dat hè? Ja. Dat is echt heel bizar. ja hoe dat werkt. Yeah. Ja, dat je het gewoon weet. Je weet gewoon, oké, ga slapen, op precies. Hoppa, en je kreeg. voelt het gewoon. Terwijl eigenlijk andere mensen op dat moment wat je dus nu hebt ervaren, dat je denkt, oh god, ik word er moe van. Ik word er moe van. Je wordt helemaal niet moe. Je wordt juist alleen maar veel energieker. Van. Ja. ja, heerlijk. Ja. Ja. Ja. Dus en nu ervaar ik dus wat het is om moe te worden <laughs> als je een nachtje niet hebt geslapen. Ja. Dus daardoor weet ik ook van als ik naar een festivaletje ga, dat ik uh, dat, dat wel goed gaat. Dan Hoop ik. Ja, we mogen niet meer naar festivals natuurlijk. Voorlopig. Ja. Lopig. Ja. Nee. Dus, uh, e hebben mensen die bijvoorbeeld jou van vroeger kenden? Want ik kan me voorstellen dat je dan een beetje soort van uh, de gezellige... De, de, nou ja, misschien niet de, de... Hoe zeggen ze dat? De, de sfeermaker gewoon. van de groep was. Maar ja. je deed volgens mij wel een beetje mee. Ik kan me wel iets bevoorstellen. En zeker ook als je houdt van uitgaan en zo. Uh, dat is nu minder dan. Ja. He heb je dan ook andere vrienden gekregen in die tussentijd? Nee, ik heb nog wel dezelfde beste vriendinnen als uh, vanaf mijn elfde. Uh, maar natuurlijk ook naar een festival uh, gaan. Um, Hebben die nu een andere Nadia? Uh, na, um, Nadia, als vriend? Nadia. Oh, nee, sorry, <laughs> ik vergeet Nadia. altijd namen. Dus. <laughs> ja. Nadia. Uh, Hebben ze uh, nu een andere Nadia als vriend? Nee. Nou ja, tuurlijk, natuurlijk ben ik wel uh, in die periode dat het echt niet goed met me ging. Toen was ik echt. Uh, een, Niks natuurlijk, om het zomaar te zeggen. Dat, hè, dat, dat gevoel had ik. Maar ik ben nog wel altijd dezelfde Nadia gebleven qua karakter. Dat is niet echt veranderd. Uh, alleen ik heb wel ook wel nieuwe vrienden gemaakt. Omdat ik ja, naar Den Haag ben verhuisd, terwijl ik uit Amsterdam kom. Dus ik heb veel collega's dat nu vrienden zijn geworden. En uh, via de sportschool vrienden gekregen. Dus dat, ja... Maar dat is meer omdat je in een nieuwe omgeving gaat wonen. Dat je nieuwe vrienden maakt ook. Ja. Maar mijn oude, vrienden, mijn oude beste vriendinnen heb ik nog steeds. Uh, dat zijn nog steeds dezelfde. Dat is ja. fijn. Ja. Heb je een plannen voor een nieuw boek? <laughs> Even niet. Nee, nou als je <laughs> zelf van <laughs> schrijven Ik Die nou ja, is vast ik zou, ik, zou wel, ik zou wel het verhaal van mijn beste vriendin willen vertellen. Uh, omdat zij niet de schrijfster is. Maar ze heeft wel veel te vertellen. Dus dat zou ik wel willen. Maar, uh, ja, je hebt niet maar veel ambities op dat vlak omdat je schrijven zo leuk vindt. Zeg. Nee, want ik wil met mijn eigen bedrijf eigenlijk lezingen. Omdat ik heb nu dus dat spreken gedaan met Ted al. Ja, je eigen bedrijf. Je wil ook nog eens een keer een eigen bedrijf beginnen. Of nee, ik ben, al je, ben je al begonnen, ja, sorry. 6 november. Ja. Uh, ja, omdat ik met mijn boek dan meer uh, wil bereiken. dan alleen dat mensen mijn verhaal kunnen lezen. Ja, want mijn verhaal: dat iedereen heeft zijn verhaal. Uh, iedereen heeft wel wat meegemaakt. Wat, wat, uh, wat zijn verhaal is, laat ik het zo zeggen. En ik wil, ik wil meer met mijn boek. En dat is dat ik echt wel iets wil veranderen binnen de maatschappij. En, en voornamelijk binnen de arbeidsmarkt. Want kijk, ik heb het geluk dat ik een passende baan heb met mijn bipolaire stoornis. En da daar ben ik ook echt dankbaar voor. Maar ik heb gezien met mijn vrijwilligerswerk vorig jaar hoeveel dat niet hebben. En uh, dan heb ik het gewoon over alle soorten arbeidsbeperkingen Dat je blind bent, slechthorend, autistisch of bipolair. En uh, ik vind dat echt een kwalijke zaak. En ik kan gewoon heel sterk tegen onrechtvaardigheid. Maar geef eens een voorbeeld van hoe mensen dan bij jou op je werk doen dan. Hoe, hoe het daar wel goed gaat. Hoe, hoe... Je zijn beneden net toen we een hele nou, tijd Bijvoorbeeld mijn manager, hè, vorig jaar. Toen ik uh, tijdens mijn terugval, had ik een functioneersgesprek. Dat hij gewoon wel zegt Precies, van... Ja nou ja, je laptop gaat in je kluisje, die neem je niet mee naar huis. Want ja, in de manier kan je gewoon lekker willen doorwerken. Ja, dus die manager die merkt aan die, jou. Die de... merkt aan mij en die, die ziet het aan mij. En die geeft dan ook echt een goede grens aan... die ik zelf niet meer kan geven aan mezelf. Ja. Um, maar hij neemt ook de moeite om mij te kunnen begrijpen. En, um, en ik denk dat, uh, dat, dat het daar fout gaat bij managers... die niet de tijd nemen voor iemand. Want het is, het is gewoon de beginfase waar je de tijd moet nemen... om iemand te leren kennen. En... ...en bijvoorbeeld een signaleringsplan te maken... ...met diegene een jobcoach in handen te nemen... ...die krijg je gewoon van UWV als bedrijf. En um, ja, Als je nu als werkgever luistert en je denkt... ...ja god, dat is over gedoe. En, uh. Ja, maar ik bedoel, maar dat als dus iemand een burn-out krijgt op werk... ...dat is ook een gedoe. Dit is ook een gedoe, ja. En, uh, en als iemand... Uh, ...want ik, ik zie mijn bipolaris toch als een levend verlies... ...en iedereen heeft een levend verlies wel op een gegeven moment. Ik bedoel, als iemand overlijdt een dierbare... Dat is een levensverlies, wat je met je meedacht. en wat ook wel psychische problemen met zich mee kan dragen. En uh, daar maak je als manager toch ook tijd voor. Ja, wat zei over handicap. Ik weet niet of je dat naar nou beneden zegt. aan het begin van het gesprek. Maar dat het. Ja, het is een handicap. wat het, het is, je is een handicap. Een en of het nou inderdaad een drempel is die je weg moet halen. in een kantoor. Precies. of dat je iemand anders even wat meer ruimte moet geven. op een paar momenten want, van de dag. Want je weet geen eens als manager dan wat ik nodig heb. Kijk bij mij, ik heb gewoon een kantoorruimte nodig voor mezelf. en af en toe thuiswerken. That's it. En uh, ik... Kijk, wat wel iets is... Wat wel belangrijk is, is dat jij jezelf kent. Als je, dat jij wel je psychische kwetsbaarheid kent. Als je gaat beginnen ergens met werken. Ja. Dat je wel moet kunnen aangeven... Wat je belemmeringen zijn. Maar ja, volgens mij als jij een psychische kwetsbaarheid... Uh, heb, doe je heel vaak wel een zelfreflectie. Dus ik ja. denk dat dat wel, Ik denk het ook meer dan denk, dat de gemiddelde werknemer. Precies, dus ja, ik ja. denk dat dat wel goed zit. En ik denk dat, ik bedoel, ik zou tijdens sollicitatiegesprekken ook gewoon zeggen, uh, wat zijn je goede eigenschappen? Ja, uh, zelfreflectie, uh, zelf uh, grenzen kunnen bewaken. En als ze dan vragen, uh, dat doen ze altijd daarna, even een voorbeeld waardoor <lacht> je dat kan... Ja. <lacht> dan zeg ik, ja, ik leef met een bipolaire stoornis. Ja, ja, dan laat je zien dat het je kracht is. Maar als jij tijdens een sollicitatiegesprek zegt van ja, maar, maar ik heb wel een bipolaire stoornis. Ja, dan kan ik ook begrijpen dat de manager daar angstig van wordt... en dan iemand aanneemt hè, die uh, ja. aangeeft dat die tip top in orde is. Maar nou hebben wij een, uh, een bipolaire stoornis. Dat betekent mm -hmm. dat we af en toe dat magische stukje hebben... waardoor we net wat harder kunnen werken Precies. en af en toe wat minder. Dat is dan uh, het nadeel. Ja. Maar dan heb je uh, natuurlijk een uh, keur aan andere psychische aandoeningen... die er ook nog zijn, die misschien net iets moeilijker in te passen zijn in een, uh, in, in een werkplek. En da daar moet je dus naar gaan, op zoek gaan. En dat wil ik met mijn bedrijf, wil ik dat bruggetjes zijn, die tussenpersoon. Dat je gaat kijken of je echt een match kan zijn met iemand. Dus dat je als manager gewoon goed oplet uh, wat jij nodig hebt binnen een bedrijf. En wat jij kan bieden aan iemand met een arbeidsbeperking. Kijk, als je iemand hebt die uh, blind is, dan weet je eigenlijk al dat je dan een soort van... Uh, um, om te zeggen dat een, een computerscherm-audio-installatie uh, moet hebben. wat afgestemd is op iemand die blind is. Ja. Dat is eigenlijk heel praktisch. Maar bij een psychische aandoening komt er natuurlijk veel meer bij kijken. En heel belangrijk daarin is de communicatie naar iemand toe. En hoe open kan iemand zich voelen? Om, of hoe open kan je zijn naar je manager? En hoe begripvol is je manager daarin? Ja. En ik denk dat daar gewoon nog een gat zit... dat er, dat er te weinig uh, over bekend is... of te weinig informatie over wordt gegeven. En wat zou je dan willen doen met je bedrijf? Nou, ik zou bijvoorbeeld strategie-sessies willen aanbieden aan bedrijven. Dat ze met mij kunnen gaan sparren. Dat ze gewoon uh, vragen voorbereiden die ze aan mij willen stellen. Uh, hoe ik bijvoorbeeld met mijn manager omga. Hoe ik... Uh, toch een passende baan heb binnen Rijksoverheid. En dat ik een beetje met ze En ook, kijk, ik heb gewoon wel... Uh, ik heb bij een stichting vrijwilligerswerk gedaan... met alle soorten perken jong professionals die een baan willen. Maar bijvoorbeeld ook interactieve lezingen met mijn boek... aan aan, werk, aan managers binnen een bedrijf. Om te laten weten van... kijk, dit is mijn verhaal, maar dit is wie ik ben. En dat zijn twee totaal verschillende uh, <lacht> dingen, ja. zeg maar. Uh, en op die manier wil ik dan uh, die tussenpersoon proberen te zijn. Uh, zodat, zodat managers misschien dan denken van... nou, ik ga dan een gok wagen En uh, ik ga wel iemand aannemen met een Armersbeperking. Want dat moeten managers dus zelf gaan besluiten op een gegeven moment. Van, managers ja, ik, besluiten ik dat zelf. Sta me daar, ik sta daar gewoon voor open om ook mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen. Dat, dat bepalen managers zelf, Precies. Ja. Ja. En dat wil jij stimuleren en dan wil je ze laten zien hoe dat dan het beste werkt. Ja, want En dan hoe je aan die beste mij... match komt. Precies, Ja. ja. Want je hebt gewoon organisaties... zoals Tim Inclusie bij Rijksoverheid... Stichting Studeren en Werk op Maat. Die echt gewoon gespecialiseerd hierin zijn... in het vinden van, vinden van die match. En volgens mij worden ze gewoon... te weinig geïnformeerd daarover. Ja, Omdat dat... er ook gewoon geen uh, noodzaak achter zit. Ja, je, je moet een kwotum halen. En, en dat zijn dan arbeidsverperkte. Maar dan wordt er voornamelijk gegeven... naar opgeleide Terwijl heel veel hoogopgeleiden thuis hmm. zitten. Ja, zeker. Ja. Die ook gewoon aan de slag willen. En die ook... Ja, niet lullig bedoeld, maar... bijvoorbeeld ikzelf, ik ben zo blij dat... IND mij heeft aangenomen... dat ik niet zo snel naar een andere baan ga zoeken. Nee, precies. De loyaliteit. Dus je hebt ook nog... dus samen inzetbaarheid. Ja. Ja. Dus ik denk dat... er te weinig wordt gekeken naar de voordelen die je hebt. Als maar als in... ik, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik denk aan... het bedrijf waar ik nou voor het laatst gewerkt heb, denk ik... bij elke sollicitatieprocedure is er nog nooit gedacht... Laten we eens gaan kijken of we iemand kunnen helpen... die bijvoorbeeld een uh, wat langere afstand heeft tot de arbeidsmarkt... of wat kwetsbaarder is of zo. Het is altijd gewoon de snelst mogelijke procedure... en de beste vinden en klaar zo Precies, snel. Op, op, op. ja. Dat vind ik echt kwalijk. Ja, dat is het zeker. Ja. Maar het is alleen... Ik, ik vraag me af hoe je dan die, die mensen nu wel zover wil krijgen... dat ze het wel gaan doen. Want het kost natuurlijk veel meer tijd. Dus je, je, je, tijd is geld, bedrijf, moeilijk. Ja, dat zou je denken. Terwijl als, het, uh, als diegene zichzelf heel goed kent... Ik bedoel bijvoorbeeld mijn manager... Ja, wat, heb ik nou nodig? wat had ik nou nodig? Een, een eigen kantoorruimte. En uh, af en toe thuiswerken. En één keer in de twee weken even een gesprek met hem. Dat ja. zit. Het is niet heel erg veel. is niet veel gevraagd op zich. Toch? Nee. En, en ja, een signaleringsplan waarin hij kan herkennen. Van hé, hey, als hij het gevoel heeft dat het even wat minder met me gaat, dat hij mij daar ook op kan aanspreken. En ja, luister je daar ook naar, want het is natuurlijk ook een bipolair bekend dingetje: dat je <laughs> daar niet naar luistert. Dan denk je, ja, dag, ik ben helemaal niet licht verhoogd. Ik, ben, ik voel me gewoon een beetje goed vandaag bij deze Nee, Snif ik voel het hand. wel bij mezelf aan en ik durf het ook wel toe te geven als dat zo is. Oké, okay, ja. dus als hij tegen jou zegt: uh, en hij merkt nu pak ook dat je spullen verschil. maar, ga maar lekker naar huis. Dan denk je: oké, okay, het zal. Nee, nee, nee. Toen heb ik natuurlijk bij collega's gezegd... ...pak mijn laptop uit mijn knaasje. Nee, <laughs> Zijn ja, dat kan echt niet. <laughs> oh, die collega's weten het ook. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat gaan we niet doen. Nee, je hebt je die, dus die, nodig. Die, uh, En mijn collegaatje, dat is nu een van mijn beste vriendinnen... ...die voelde het al aan die dag zelf. Dus die zat al met cadeautjes in mijn kantoor te wachten om me... ...om me af te leiden dat ik cadeautjes kreeg van rest, ...zodat ze me mee kon nemen naar huis, ja. Oh, ja, ja. Oh, dat is wel een goede collega's hoor. Daar. Ja, ja, ja, ik heb echt geluk met mijn collega's. Ja. top. En uh, zie je dus nu ook nog een psycholoog? Ja, en een psychiater. En een de, psychi ja, de psychiater ja. voor dan eens... Uh, voor de eens in de drie maanden dat we nu contact hebben met medicatie. Ja. En dan checken ze gewoon een beetje. Krijg je dan ook een test voor je bloed bloedtest en dat soort dingen? Of allemaal niet? Mm, nee, nee, dat had ik alleen in het begin toen ik uh, aan de testen aan. was. Oh. Ja. Mm. En met de psycholoog, waar praat je dan over? Heb je ook nog een soort van vorm van therapie ernaast? Uh, nee, ik heb wel rouwtherapie gehad, een tijdje. Uh, en toen natuurlijk het, nou ja, het aanvaarden. Want accepteren vind ik echt een heftig woord. Ik zal ja. mijn bipolaris is nooit accepteren. Nee, ik aanvaard ik het wel. Maar accepteren... Waarom niet? Waarom zijn we nooit kunnen accepteren? Omdat het toch een leefte verlies blijft voor me. Ik, het, ik zal het altijd bijdragen als iets wat ik heb ben verloren. Dat is mijn oude ik. Dus daarom zou ik het nooit kunnen accepteren. Maar ik aanvaard maar ik het wel dat ik ermee moet leven. Nou ja, zo ja, dat is denk ik wat ik dan bedoel met accepteren. Dat je gewoon ja. snapt van oké, okay, nou dit is er met mij aan de hand. Dat gaat het niet meer over en dit, dit is het nu. En hier, ja. nu ga ik er hier het beste van maken. Dat nee. bedoel ik meer met accepteren. Ja, Nee, bij mij is ik echt accepteren dat ik er echt vrede mee heb. En ik ben af en toe nog wel boos op het feit dat ik het heb. Dus mm. vandaar dat ik het niet accepteren. Denk je dat het komt nog? Dat je er ooit vrede mee hebt? Want je kan er niet tegen vechten hè? Je kan het wel tegenvechten. Het, dat wel, kan, het wel tegen kan heel lang. Het <laughs> kan super lang. Je heeft alleen niet veel zin. Nee, Ik weet niet of ik op dat punt kom van accepteren. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik ben al tevreden met aanvaarden. Ja? ja dat ik het Echt? aanvaard heb vind ik al heel fijn. Ja, dat, uh, Zeker. Dat is natuurlijk nou, een hele belangrijke stap. Uh, ik weet niet of ik daar ooit zal komen. Ik durf niet te zeggen. Nee. Dat vind ik wel opmerkelijk. Want je bent zo open erover. Je vertelt er heel open over. Je schrijft er een heel boek over. Dan zou ik, ja. ik, zou meteen denken, oh die heeft het volop geaccepteerd dat ze een stoornis heeft. Nee, want ik vecht er zelf nog wel mee. Ja, dat ik het heb. Maar leg me dat eens uit dan. Hoe doe je dat dan? Hoe, nou, wat, vooral wat die voel dagen dat het niet goed gaat. Dan, dan kan ik echt heel boos zijn op mezelf. Dat ik denk van, waar, ja, weet je die waarom, waarom, dat heb ik wel losgelaten. Van waarom heb ik het? Mm -hmm. Maar in die slechte dagen kun ik, kan het nog wel zo zijn dat ik dat ik gewoon heel erg boos op mezelf kan zijn dat ik dit heb en dat dat allemaal is gebeurd maar jezelf? boos op jezelf of boos ja. gewoon boos gewoon überhaupt boos ja, ik kan ook... me wel voorstellen heb ik namelijk ook als ik depressief ben dan denk ik ook god voor waarom heb ik dit nou kloten zoiets mm -hmm. maar het is niet dat ik boos ben op mezelf of zo ik ja. kan mezelf ook niet verwijten dat ik dit heb nee klopt maar op dat moment kan ik niet zo ver uh, redeneren dat ik het niet op mezelf vertrek? nee het is dus dan vind je jezelf dus gewoon eigenlijk een beetje een zware loser ja, echt? Ja, echt. Ja, dan zit ik echt laag, ja. Ja, dan, uh, dan is mijn zelfbeeld uh, wel heel anders dan als ik uh, stabiel ben. En is er in die therapie met bijvoorbeeld die rouwverwerking? Dat ging dan waarschijnlijk over andere dingen. Maar dat, ja. ook dit stukje wat je kwijt bent ja, geraakt ja, van ja. je persoonlijkheid... is natuurlijk ook een soort rouwverwerking. Ja, zeker. Ik heb dat ook echt uh, verwerkt tijdens mijn rouwtherapie. Maar ik geloof erin dat je nooit alles kan verwerken. Verwerken is iets wat altijd blijft. Uh... Verwerken in de zin dat het weg is als je het geproces hebt en het is weg. Ja, daar geloof ik ook niet in. Nee, nee, je blijft altijd wel verwerken. En sommige stukjes, ja, dat duurt gewoon langer. En ik weet dat dit voor mij een heel proces is... om dat te kunnen verwerken in één keer. Ja, niet in één keer, maar gewoon... Dat heb... Ik heb met heel veel dingen tijd nodig. En, en dat is net als dit, dit stukje... heb ik gewoon meer tijd nodig om dat te kunnen verwerken. Maar dat komt wel, denk je? Ik durf niet te zeggen. En hoe werk je daar nu aan dan nog? Volg je nog steeds therapie? Ja, ik heb sowieso therapie. En ja, therapie, dat, dat ligt eraan uh, wat er op dat moment in mijn leven speelt. Ik weet dat mijn bipolaris toen dus ook afhankelijk is van de omstandigheden in mijn leven. Dus, uh, weet je, net zoals als iemand onverwachts overlijdt, ja, dan ga je weer daarin met therapie. Uh, als ik merk dat ik uit balans ben met, het, met dat ik minder sport, dat ik mijn structuur weer niet goed onder controle heb voor mezelf, dan werken we weer daaraan. Dus... Ik maar dan, dan kom je dus bij de psycholoog en dan zeg je, het is me niet gelukt om te sporten deze week. Nou, we hebben meer gewoon een gesprek van hoe gaat het, hoe gaat het echt en dan vanzelf. Uh, ja. <laughs> hoe gaat het goed? Nee, goed, hoe gaat het ja, echt? Oké, gaat. Het oh, echt. Nou, okay, ja. Het gaat uh. ja, zeg maar dat je vanzelf gaat, gaat het gesprek wel, uh, ik weet niet, mijn psycholoog, die weet wel heel goed hoe ze, dat, uh, hoe ze dat gesprek gaan, ja, moet uh, leiden om het zo maar te zeggen. En denk je dat je daar ooit meer klaar bent? Of vind je het gewoon heel fijn om af en toe dat gesprek te hebben? Nee, ik vind dat ik zelf heb ik wel echt... Uh, ...therapie nodig. Ja. Ja. En dat komt omdat ik gewoon... ...heel veel... Uh, ...wil in mijn leven. En uh, Kijk, bij mij was het nu dan nog extra... ...omdat ik natuurlijk net een nieuwe medicatie... ik ben begonnen... Maar nu ben met, met het balans vinden met werken, omdat ik nu 32 uur ben gaan werken en mijn bedrijfje ben gestart, dan is het heel belangrijk dat ik met mijn psycholoog blijf kijken elke keer van hoe ga ik die balans goed houden en uh, uh, het is gewoon aftasten en daar heb ik echt wel mijn psycholoog bij nodig. Uh. Ja. Um, uh, nou ja, dat is ook ja. geen schande. Nee, ik ben super blij ermee. Ja. Ja, als het helpt, waarom niet? Ja, ja. In <laughs> de tussentijd ben je wel allerlei hele ambitieuze dingen aan het doen. Ja, ja. En je hebt nog steeds ook de ambitie om. Echt, nou ja, weet ik veel, iets heel groots van het bedrijf. De, die, ik vind die ambitie zo mooi dat je het nog zo heel erg. Uh, en ik, ik denk nou, dan ik zit, dat, zit die ambitie ja. jou ook niet een beetje dat accepteren in de weg. Zit ik een beetje, maar ik ben ook maar amateurpsycholoog. Oh, ik bedoel je ja. nou ja, ja mm. ik denk als je de, als je misschien vo, dat hetgeen wat jou tegenhoudt om te zeggen: Nou, dit is mijn bipolaire stoornis, dit heb ik, hier moet ik me leren dealen de, de rest van mijn leven dat dat misschien ook een beetje zorgt... dat die ambitie daar ook een beetje voor zorgt. Omdat je gewoon zo ambitieus bent. Ja, maar bent. kijk, ik, ik, uh, dat, dat, is, dat, is, dat is voor mij aanvaarden van... ik heb het en ik moet ermee leren leven. Maar bij mij is accepteren... is gewoon zoiets van dat ik denk van... Ja, hoe kan je iets accepteren als het toch blijvend is... Het gaat niet weg. Ik, ik vind ja, dat, net als nou medica dat, medicatie, dat, kan ik, dat. medicatie kan ik accepteren dat ik dat nodig heb. Ja, oké. Okay. Maar waarom kan je dan maar, niet accepteren dat je het nodig hebt... omdat je een bipolaire stoornis hebt? Ja, maar het, het hebben van een bipolaire stoornis... dat kan ik gewoon niet accepteren dat ik het heb. Ik, ja, ik, ik probeer te begrijpen. Maar het is misschien gewoon woordkeuze. Ja, dat denk dat ik. Want denk ik. ik denk dat aanvaarden... dat komt wel ik een beetje in de buurt. Ik denk dat het gewoon een woordkeuze is... Dat zie dus je vindt gewoon accepteren gewoon niet zo lekker woord. Nee. <laughs> nee. Dat mag ook ja. en, en met mijn ambities, ja. Het liefst wil ik mijn boek uh, in audio uitbrengen als volgende stap. Uh, voor mensen Ga je zelf die, uh... inspreken? Nou, ik wil Katja Schuurman. Wil je Katja Schuurman? Ja, ik vind haar stem echt... ja. ja, en ze heeft ook een microleire stoornis. Ja. Het <laughs> is wel een beetje stem uit lucht, Katja. Ja. Maar dat is wel een goede stem, ja. ja. Uh omdat ik, maar heb je de uh, mail al Nee, dat moet ik nog doen. Ga ik deze week doen. <laughs> ga ik nog doen. En anders gewoon we vragen. Ja, dat kan ook. Prinses Hessel, ja. Uh, ja, voor mensen die blind zijn, wil ik dan een audioboek. En daarna in het Engels, omdat ik heel veel familie heb in het buitenland ook. En omdat ik mijn boeklancering ook uh, in New York wil houden met de World Bipolar Day. Day. Ja. Awesome. Wanneer ja. is dat? 30 maart. Dus. Dat is mijn deadline. <laughs> maar ja, dan moet corona wel een beetje... 30 <laughs> waard? Ja. Oh my god. Maar, maar mijn zus woont in New York. Dus die kan... Uh, en ik weet al aan wie ik mijn eerste boeken wil uitreiken. Oké, aan wie? Joey Maruso. President-elect <laughs> uh, Biden? Nee? nee? <laughs> <laughs> nee. <laughs> of ambitieus gesprekken? Ja, ja, ja, ik, het is ambities. Uh, ik hoor nee, alleen maar uh, ambitieus. Uh, Joey Maruso, acteur van Sopranos. Oh, welke van de Sopranos? Hij, hij speelt niet een heel groot uh, deel erin. Maar in seizoen 4 komt hij tijdens de begrafenis van Joey ook. Die heet dan ook Joe. Hij heet ook Joey in Sopranos. Ja, ik heb ze allemaal gezien, dus ik moet hem kennen. Ik weet het niet ja, meer. Nou, ik stuur het je anders Ja, wel. doe maar. Ja. Ja. En, maar heb je daar contact mee op Ja, ja hij is okay. een vriend van mijn zus. Ah, dus, uh, ja. Dus, en ik ben super Sopranos fan. Uh, oh ja, ja. beste serie ooit. Ja, dus... Um, en waar ga je dat doen? Ergens op een soeprainer locatie? Nou, in New York. Mijn zus woont dan in Hell's Kitchen. En daar heb je gewoon een heel leuk theaterzaaltje, Waar ik het wil houden. En dan met mijn familie. Dat heb je helemaal bedacht. en je hebt uitgewerkt. Je weet precies hoe het eruit ziet allemaal. Alleen corona, dat moet even... En ik moet natuurlijk op tijd mijn boek in het Engels vertalen. Oh mijn god, dat moet je ook gewoon allemaal nog doen. ja. Ah, cool. Ik het... gewoon <laughs> Maar wel echt heel, dat zijn wel echt hele leuke dingen. Ja. En staat daar al iets van of is dat daar allemaal plannen in je hoofd nog? Nee, het zijn plannen in mijn hoofd die ik nu aan het plannen ben. Nou, zullen we er maar een eind te maken dan? Dan ja, kun je ze snel maar door. <laughs> ja, het is wel, dan moet je nog wel lopen. Maar je moet ook gewoon, ja, corona dat is natuurlijk ook klaar. Nee, dat is het een beetje, dat ik wel ja. kan reizen naar New York. En dat je dan ook dat mag organiseren daar. Ja, nou, hopen ja. dat de 19e er toch een beetje... Ja, dat wat uh, beetje wordt. wordt. Ja, laten we het hopen. Maar wel heel cool. En uh, dan uh, dus de, de, je boek in het Engels, dat is dan uh, de volgende ambitie. Dan je, je audioboek. Ja. En dan uh, gewoon een nieuw boek. Ja, op mijn bedrijfje even opstaan. Oh ja, het bedrijfje zit ook nog. Ja. We hebben nog een ambassadeur van de stichting. Ja. <laughs> oh my god, je hebt dat zelf te doen. En heb je ook nog gewoon een werk? En werk, yay. Ja, <laughs> ah, die mensen die denken ook, oh God, vergeet het ons niet. Dan werkt hier gewoon. Uh... Ja, het is gewoon zo lekker, want ik heb gewoon mijn vaste uur dat ik slaap. En dat is gewoon van tien tot zes. En dan heb je zoveel tijd nog. En ja, ik denk voor mij heeft corona zijn voordeel gewerkt. Omdat ik gewoon zoveel tijd thuis zat en met mijn ja. creativiteit aan de slag kon. Ja, ja. heel cool. Nou, ik... ik uh... Ik, ja, ik wilde zeggen, ik wens je heel veel succes met het boek, maar dat is, dat is niet te doen. Dat gaat hartstikke goed. Ja, het gaat wel lekker. Heb je, ik zag je vanmorgen op die foto, je plaatst de foto, dat zei ik net, dat je onder die boeken be ja, ja, begraven Ja, dat zusje, had die gemaakt. Mijn maar je gaat ze allemaal had... versturen vandaag. Allemaal ik ik de de alles uit. al dit weekend gestuurd. Echt? Ja. Oh, cool. Ja, okay. Dit weekend heb ik alles uh, opgestuurd. Dus tenminste de die pre-orders pre hebben we gedaan, heb ik uh, dit weekend heb ik in één keer nou, ben ik naar het postkantoor naar mijn vastpast uh, afgeschreven. Die zei ik, een hele een grote zak. Zak. Huppa, <laughs> wel goed scannen, want ik weet hoeveel het er zijn. <laughs> dus uh, ja, dat ging wel goed. Yeah. Heel cool. Yeah. Ja, dat moet wel cool voelen, toch? Ja, zeker. Ik vond, het wel, ik vond het ook wel leuk om te doen, omdat ik zelf bij UPS heb gewerkt jaren. Dus dat was toch oh, wel leuk om zelf te labelen en het in, de, in een uh, brief. Alleen dan uh, en voor, en voor je eigen boek. Ja, ja. Super ja, cool. Dat is wel cool. Ja. Ja. Ja. Nou ja, daar hoef ik je dus geen succes mee te wensen. Dat gaat allemaal heel erg goed. Als mensen je boek willen kopen, want de pre-orders hebben oh, ze dus ja, al gehad. ja, tuurlijk. Ik waar heb nu een ze... webshop. Oh, um, kijk. Yes, dat is uh, Nadia van der Schluis.com. En ah, daar nou, heb ik mijn simpel. webshop op, ja. En daar um, kun je dus allemaal uh, dingen vinden over jou. Ja, daar boek. heb ik een beetje over mijn boek. En ook over mijn TED-talk staat erop. En, uh, en ja, dat eigenlijk. Nog, nog meer spannende dingen te vertellen voor de komende periode? Of gaan we gewoon voor die, die, die 30e maart? Lijkt me wel, wel spannend ja, te doen om voor te bereiden. Maar ja, Maar ik zie je wel Bob Marley daar. En daar ben ik ook een hele groot fan oh, ja, van. Ja, natuurlijk. Ja, Bobby, ja. ja zeker. Bob hoort erbij? Ja, zeker. Maar... Um, nou, dan ik het graag gewoon het hier in de gaten houden. Dat is de ja. die boekpresentatie in, in Amerika. Dat zou, dat zou echt zo tof zijn. Ja, ook dat met Joe Russo. Dat, uh, ja, dat zou echt... Uh... Nou, dan wens ik je daar heel veel succes dank bij. Dank je wel. <laughs> en jij veel succes met je podcast. Hè? Thanks. En dank <laughs> voor het komen. de yes. Tot zover de laatste pillenkast van 2020. Wat een jaar. Um, heb je hulp nodig naar aanleiding van dit jaar? Of om wat voor reden dan ook? Neem contact op met je huisarts. En heb je gedacht aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Iedereen heel erg veel dank voor het luisteren dit jaar en graag tot in het nieuwe jaar.